Ik heb het niet meer snapt, weet je. De dingen, ja, ik denk dat het jaar geleden moet Zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, Nika ni nika ni nika ni ni nika ni ni nika ni ni nika ni nika ni nika ni ni ni nika ni nika ni ni ni nika ni nika ni nika ni nika ni nika ni nika ni nika ni nika ni nika we shall Santa, Santo, Santa, Santo... Santa, Santo Santo Santo Santo Santo Santo Santa, Santo Santa, Santo Weer, het lijkt wel of je een boer bent. Oh ja, nou een beetje soms wel. Daar zijn we weer, nu? Ja. Het de Radio, dat is uh, weer een Rode Draad uitzending. Uh, geen gasten, die willen natuurlijk allemaal met voetballen zo uh, klaar zitten <laughs> om kwart voor negen. Dus er hangt een oranje schaduw over het land. Heb je niet zo'n welpie ook? Uh, welpie? Ja. Nee, Ik heb wel een volwassene. Een... Ja, maar je moet de staart afknippen. Nee hoor. Nee, je oh, moet dat alleen maar dat laatste Albert stukje. De. Die van de Albert Heijn. Ah. De. Er, ja, dat laatste stukje alleen maar. Als jullie horen, er zijn hier nog meer mensen. <laughs> Guus, Arwen, Ivelet <laughs> uh, en ikzelf natuurlijk. Het muziekje net was van uh, François Viro. Erg mooi, nog steeds. Ja. Ik hoor het graag. Ik vind het supergoeie muziek. En uh, nou, we gaan uh, vandaag, uh, waar gaan we het eigenlijk over hebben? Ja, we kunnen het echt overal over hebben. Over alles, hè. Of maar, voetbal. Uh, voetbal. Ja. Dat ik goed nou, het raarste het nou, is wat me bij voetbal is opgevallen. Dat in Duitsland. Daar was iemand uh, die had toch wel een beetje problemen met uh, dopingtesten van bij het voetbal. Vanwege dat iedereen die tegenwoordig een beetje in de sport zit. Die weet dat je die doping die doe je voor die voetbalwedstrijden. En ze meten dus niet voor die wedstrijden. Bij het wielrennen. Ook als je ergens op vakantie bent, waar dan ook. Dan kan er iemand voor je deur staan. Die wil even je plasje zien en je bloed zien en weet ik veel wat. Nee, serieus. Maar bij het voetballen dus niet. En dat vond ik dus wel heel raar. Maar Hoe zit dat Jeroen, onze drugspecialist? Uh, ik uh, moet je zeggen, ik vroeg het me eigenlijk ook af. Volgens mij wordt incidenteel bij voetballen ook wel getest. Nou, bij, bij dit toernooi dus niet. Dat is dus het bijzondere. Dus is alleen maar... ...op het toernooi zelf wordt er getest. En ik vind het eigenlijk gewoon raar. Ja, want... maar voetballers gebruiken toch geen drugs? Dat zijn toch hele gezonde jongens? Uh, de, ik heb al twee keer in de krant gelezen... ...dat ze vanwege de verjaardag... ...van één voetballer in de kroeg zijn beland. En vanwege dat... er ...toch wel een goede dag was geweest... ...dat ze ook in de kroeg zijn beland. Dus ze zijn in ieder geval twee keer in ieder geval al in de kroeg beland. En uh, volgens mij hebben we er ook wel een paar voetballers... ...met een slokje op uh, een aanrijding veroorzaakt. Uh, ja, maar Benny dat zijn blind, van die geheimen... Uh, ja, maar blind, kom op. What's in name? Ik zag niks. Sorry. Nee, maar ik heel vraag me wel eens af van... Nee, maar. Het wordt natuurlijk heel sterk bij van die individuele sporten met topprestaties. Die heel, echt zo'n record ding. Daar wordt heel sterk dat wel gedaan. Iemand die de sprint loopt, die ja. ineens, uh, die heeft een, blijkt een jointje gerookt te hebben. Nou, die ontkent dat tot op de dag van vandaag. En het kan echt zijn dat hij langs een Nederlandse coffeeshop gelopen is. Die jongen die komt niet uit Nederland, weet voor de rest niks van de regels en zo hier. En die loopt langs een coffeeshop. Als je dat binnenademt, ademt... Ja. Jij bent nu al positief en ja, je hebt hier maar hoe, hoe kort... Als ik hier <laughs> ja, over, precies. Ja. <laughs> nee, maar dat is dus heel raar. Mm -hmm. En die jongen, die mocht dus geen sprint meer lopen. Hij mocht alleen maar langzaam Zo. lopen. Oh. Sorry, maar ik zie niet waar het voordeel zit van een jointje roken en een sprint lopen. Nee, ik zie, ik zie. nee dat is geen goede combinatie, denk ik. Nee. Nou, precies. Ik, ik zag <laughs> dat voordeel dus ook niet. Maar uh, uh, nou, deze goh. jongen. Wat, wiet uh, en... Uh... Uh, lopen. Hard lopen. dat gaat heel goed samen. Lekker ontspannen. Ik doe, ik doe het wel eens, uh, maar dan wel een pijpje puur. En als je dan in het, in het uh, bos gaat lopen, dan uh, gaan je longen helemaal openstaan. En dan kom je helemaal zo in een roes van het ritme en de, en, de, en de zuurstof. Dat is echt heel lekker. Oké, okay, nou, dat vind dus, ik dus een goede tip eigenlijk. Kun je dat ja. ook even aan de luisteraars uitleggen hoe je dat precies doet? Want het, dit vind ik dus eigenlijk een gouden tip. Uh, nou. Uh, uh, want ik probeer dit wel eens uit te leggen aan andere mensen, maar mij lukt het dus nooit. Nou, Misschien... Het is eigenlijk heel simpel. Jij komt heel betrouwbaar over. <lacht> nou, ik heb het. Uh, ik, ik wou het heel graag weer met mijn moeder doen, want die, die, uh, die is echt een tijdje professioneel hardloopster geweest. En die, die, uh, die klonk het ook heel erg aantrekkelijk. Ik heb het alleen nog niet uitgeprobeerd. Maar feit is dat je, als je uh, puur wiet of stuf rookt. Dan gaan je longblaasjes openstaan. Dan kan je beter zuurstof opnemen. En daarvoor wordt het ook wel volgens mij door mensen met astma gebruikt. Ik heb gelukkig geen astma. Maar als je dan gaat hardlopen in het bos... En je, uh, je, hoe heet die, je zintuigen, die worden ook door, uh, door hennep en eh uh, uh, uh, geprikkeld. Dus ja. alle prettige ervaringen die je dan hebt, wat ik dan heb bij het in het bos lopen. Namelijk uh, gefilterde lucht door, de, door het groen van de bomen en, en, de, en het bosgrond die zacht is. En de zuurstof die in mijn longen komen, daar krijg je een waanzinnige roes van. Plus dat je repetitieve arbeid is ook met een roesmiddel, zoiets als stuf. Dat is heel lekker. Net als bijvoorbeeld schilderen met, met stuf is ook heel erg lekker. <lacht> en hardlopen is ook een ritme. En dan kan je het langer volhouden en er meer van genieten. Kijk, nou, brengt in de runner's high. Uh, de runners haai. Ja, je, je kan natuurlijk ook uh, zonder een stuf en wiet, hoor. Krijg je ook die haai. Maar de uh, ja. de de, en dan, de dan, endorfine. met schilderen. Endorfine, ja. En met schilderen ga je dan ook nog eens een andere kant op in plaats van wat je net demonstreerde. Maar het kan dus ook zonder stuf. Maar met stuf en is, en weer, dat ja, is dat extraatje. <laughs> Uh, ja. bewustzijnsverruimend wat je daarbij nog ervaart. Dat je, dat je echt voelt dat die, dat die bomen, zeg maar, die, die zuurstof naar je blazen ja, of zo. Ja, je ja, kunt echt ja, een hele, van... hele aparte gewaarwording hebben. Dat, dat is heel lekker. Ja. Of een uh, stoom zwemmen ja. is ook heel erg leuk. <laughs> ja dat vind ik ook ja dat is echt dat is echt, heel, heel, zwemmen hou ik dus niet van hè maar stoomzwemmen is, <laughs> is heerlijk echt echt heerlijk en dan kan ik ook urenlang zo van ja, in het water je kan ook heerlijk bewegen gewoon in het water gewoon heerlijk ja ja ja, ja, ja. maar dan heb ik gewoon nuchter heb ik daar nooit zin in eigenlijk ik me, ja. nou ben ik gelukkig weinig nuchter dus je gaat altijd zwemmen ja. <laughs> Hey, maar ik dacht nog even van waar, waar een soort verschil uh, zit, lijkt het een beetje. Dat is of iets een teamsport is of veel meer een sport die een individuele prestatie op de kaart zet dus daar bij die individuele prestaties zie je heel veel ja. uh, dat de op doping gecontroleerd maar wordt. ik heb de laatste tijd, ik weet helemaal niks van voetbal, maar ik heb de laatste tijd heel veel gelezen over voetbal en hoe dat allemaal werkt en dat blijkt dus toch dat het toch een soort individuele sport is, want er zijn dus mensen die kunnen dus zoveel miljoen extra verdienen als ze twee meter daar hadden gestaan of twee meter daar. En die zijn ja. daar ook heel erg mee bezig. Ja. Het zijn eigenlijk ja. ook een soort zaken jongens. Maar ja, ja, het, nou, het voetbal is natuurlijk een beetje overgenomen door het uh, geld. Ja. Dat is eigenlijk zo jammer dat het dus van. Uh, nou, wij hebben twee uh, hele mooie flats. Dankzij het dat het voetbal. voetbal geld moest hebben. Dus. Ja. ja, zo zie je maar. Daar ben ik heel trots op. Ook. Voetballen. Het is geldsport geworden, hè? Ja, ik zal het uh... niet meer over voetballen hebben. Ik vind voetbal helemaal niet leuk. Nou, be jij bent helemaal top. Hey, helemaal, hey, jij bent helemaal nou, gek, maar... hè? He? Ik zie jou daar in het oranje pak zitten. Je moet toch eens een camera hier hebben, hoor. Hey. Ja, ik heb mijn schoenen gezien. Ja. Je moet toch eens een camera hebben. Oh. <laughs> oh. Kijk, kijk, kijk. Oh, <laughs> Heb je jouw stoel gezien, Guus? En het boekje van Arwen? Ja, ik ja, kijk ja, helemaal nergens meer. En die ja, ik nee, ja. daar. dat vlaggetje daar, Want op een bepaalde manier is dat voetballen, hè, dat is wel een beetje een soort drugs voor het volk. Ja, zeker weten. Ja, opium ja. voor het volk ja, brood, zou je kunnen zeggen. Ja, het in spelen, die nee, nou, Ik zou je maar, maar het, het doet uh, de mensen op een bepaalde manier, denk ik, heel veel goed. Hè, want zo, als je nou bedenkt dat dan uh, straks misschien. Hè, uh, dan gaan ze op een gegeven moment schreeuwen voor de televisie. Ja, ja. En dat doen ze anders heel weinig. Veel te weinig. Dus ze ja, hebben zelfs ja. schreeuwtherapie of weet ja, ik wat. Heerlijk. En dat, dat is nu even voor bijna iedereen ja. echt massaal. Dus het zal heel zelden gebeuren. Ja. dat dus Want ik las dat er bij die vorige wedstrijd 11 miljoen mensen op een ja. gegeven hebben gekeken. Dat, dat We er wonen dus... er maar 16 miljoen in Nederland. Ja, ja. nou iets meer inmiddels. Ja, maar Jij telt ze iedere dag lang. Ja, maar een goede twee derde, maar het zal heel zelden gebeuren wellicht nooit dat dus twee derde van de Nederlanders tegelijk. Allemaal gewoon beginnen we, yeah! Ja! Echt die, die, die energie ja. eruit. Ja, dat is dus wel heel leuk, want in, in, ja. dan hoor je gewoon, en dan zit ik uh, Zien we achter zegt, het huis. Ja, hebben we dat niet gehad, hè? <laughs> en dan hoor je gewoon achter het huis, uh, als je achter het huis zit, hoor je zo'n golf door de hele stad gaan overal. Dan weet je gewoon, oh, dat is weer een doel. Heb ik laatst weer gelezen <laughs> dat dat leuk is? Als je dan digitennen hebt, dan hoor je dat later als de mensen die de kabel hebben. En stel je voor dat je het via internet krijgt, dan heb je het nog later. Hmm. Dus je kan dus zelfs drie golven inmiddels hmm. door de stad horen. Nee, serieus. Ik ja, weet niet, laatste keer zat ik, nou, ik met iemand te Ik een programma opgenomen <laughs> en tijdens het programma zelf is het me niet opgevallen. Hmm. Totdat ik het naluisterde, en dacht ik ook echt van. Ik hoor daar mensen juichen al. Daarna beginnen daar mensen te juichen en daarna beginnen daar mensen te juichen ja. en dat gaat echt heel vlak achter elkaar. Er zit niet echt veel tijdverschil tussen, er zit echt wel tijdverschil tussen. De en dat... massale hè. Kijk, Ik bedoel... en Dredd is namelijk een voetbalfan hè, ja. dus uh, die gaat zo meteen gaat achter de buis en die gaat zitten gillen. Ik vind het dan al maar ik vind het dan stiekem heel leuk als ze dan verliezen. En dat, dat het dan heel stil is s'avonds. Want dan is er echt geen mens op straat. Nee. En dan kruipt iedereen verslagen, ja, dan in verslagen. Dan weet je dus heel weinig het van voetbal. Het gaat eigenlijk heel veel nergens over. Je weet heel weinig van voetbal. Want vanavond is het namelijk zo lollig. Dat zelfs als ze verliezen. De Telegraaf had zelfs al een opstelling. Van hmm. alleen maar B-spelers. Uit die, al die 22 hmm. die mee mochten. Echt alleen maar. Oh. Alleen maar van de Sarre of zoiets. Dat schijnt iemand nee een goede doelman. Ja, ja. ja oké. Okay. Ze hebben dus wel iemand in het doel neergezet, maar voor de rest de spelers is het allemaal tweede rangs. Dat was volgens de telegraaf de oplossing of, of zo de opstelling. Het is, opstelling is om te, te trainen. Zoiets, ja. Ja, dat maar er dus je... is ook nog een soort van gok ja, in. Ze hebben al Omdat, Stel je gaat naar schreeuwtherapie. En de, en de docent zegt van ja, ik kan niet garanderen of het schreeuwen wordt vanavond. Maar uh, ja, weet je wel, we, gooien er, we gaan even dobbelstenen gooien en als het zes wordt, dan mogen jullie schreeuwen. Maar gooi je met die dolsteken. Ja. Gespannen en dan wordt hm. Maar als het geen zes wordt, ja dan is het. Kut. Nou ja, dan kunnen we. Je... <laughs> Mensen misschien. Doorgooien. Dred heeft gelijk trouwens, sorry. Uh, ja. Of gewoon een virtueel voetbalspel maken. Gewoon dat het net lijkt alsof Nederland wint. Ja, <laughs> met dat, zet, dat is de toekomst. Dan, dan wint iedereen. Dan, dan, zit, dan zit iedereen in zijn, en wie zijn eigen is land. Om <laughs> zich te verkneukelen met de Europa Cup. Dat <laughs> wordt... <Wie> is Nederland? niet <laughs> Wie is, Nederland? Evenal, waar is Nederland? Nederland? alles gewoon digitaal. Nou, waar is het makkelijker spot, dan dan virtueel. Niet. Geknutseld. Ik ja, kwam alleen maar mensen op straat tegen die riepen Holland. Mm -hmm. Nou, het leukste is dat Holland, punt 1, wij wonen in Utrecht. In. Ja. En dat is dus geen Holland. Absoluut nee. geen Holland. Nee, inderdaad, het, uh, het is een heel. Nederland loodien. is een land, maar Holland is niet een land. Hmm. Hey, maar denk je hmm. niet kijken, dat het is dus de tijdens, tijdens die voetbalwedstrijd ...worden hmm. ja. dus ook van die endorfine en serotonine-achtige, die worden massaal opgewekt. Dan moeten bij we de zo gaan kijken, vind ik ja. Dus in die zin is het echt, echt, werkt het als een drugs. Er stond ja. ook een tijdje terug in de krant en zo hadden ze van een man. Uh, tijdens de wedstrijd hebben ze de hartslag uh, gemonitord en daar zie je echt dat dat loopt helemaal mee, met dan kunnen ze al die spannende momenten die kunnen ze zo aanwijzen in, in zijn hartritme. ja dat was dus, laatst ja, op de radio een zware zware, fysieke die had zwaar allerlei kankers en daar kon ze nooit meer van afkomen maar die was helemaal vooruit gegaan dankzij het voetbal, ze had nooit voetbal gekeken. Maar ze zat er nou helemaal in en ze had toch niks meer te doen. En uh, dit is het, weet je wel. Waar heb ik alleen nog maar voetbal? Ik kan mijn bed niet meer uit, wat dan ook. En het mens was alleen maar opgeknapt. En de artsen stonden echt zo van, nou... Wow. Dus wie weet is het ook wel een medicijn. En drugs betekent eigenlijk medicijnen. Ja, ja, ja, nou, het is een soort medicijn. Nou, het betekent medicijnen. Ja, op een bepaalde ja, in manier Amerika zitten er ja. mooie kanten dan. Nou, in Amerika niet. Want... Ja, dan heb je toch de drugstore. Uh, ja, maar het probleem is, daar zijn de invallen dus meestal niet. Nee, maar dat is de apotheek. Nederland is de Nederlandse apotheek ja. is de Amerikaanse drukstort. Ik heb het dan deze. Dan. Hm. Ja, nou ja, wie weet komen we nog terug op het uh, voetbal. Nou, ik, uh, ja, ik ja, heb, precies. Ik, ik, ik heb jij de telegraaf <laughs> gezien, want ik zag zo ja. half, zag ik hem liggen ergens. Okay. En daar stond op dat in, ik denk Amsterdam, er zelfs... Uh, werd opgetreden als het te hard gejuicht ja. werd? Of zo? Ja, ja, ja. Zo. ja, ja. ja de, de, de straat overlast. Ja, Hier in Utrecht heb je ook een krantje gehad. Iedereen, als het goed is. Waarin staat dat je het aan de gemeente wel even moet aanmelden... als je op straat tv wil kijken. Ja. Maar, maar dat, is, dat is dus heel letterlijk. Als, dus 11, als 11 miljoen mensen kijken... Dan is, het dus, dan is dat heel letterlijk. Dus de minderheid... die de meerderheid iets anders wil laten doen. Ja. Zelfs in absolute aantallen. Ja. ja. Tjonge, jonge, jonge. Ja, nou ja. Nou, het, het brengt me wel op een uh, thema waar, waar ik zelf uh, eigenlijk. Uh, uh, ...had uh, voorbereid... ...voor deze avond aan de sprookjes... ...namelijk... Uh, ...transformatie... ...en op zich is het natuurlijk wel... ...met zo'n voetbalwedstrijd is het wel heel grappig... ...omdat heel veel zeg maar, normaal rustig... ...rationeel denkende mensen... ...die je normaal zeg maar, zo langs voorbij de stoep ziet schuifelen... ...de buurman, de... ...weet ik ook niet... ...de de, kassière, de ...weet je wel, allemaal hun dingetje doen... Uh, maar die kunnen dus transformeren in een waanzinnige andere persoonlijkheid, namelijk schreeuwend en uitzinnig. Een ja, en, um, hele stille mensen. <laughs> uh, ja, zeggen. Ja, en die transformatie is op zich een heel interessant thema, omdat, omdat uh, ook met drugs, omdat dat is natuurlijk iets wat je ook zoekt als je drugs gebruikt om uh, toch in een andere staat te geraken. En um, en het is ook een heel oud thema, ook al in, natuurlijk in religie, maar ook in sprookjes. Um, en nou, had, had ik had er eentje uitgezocht, maar het was heel leuk, want Ifet zag er in één keer net ook nog eentje. Um, een heel kort verhaaltje is dit. <laughs> Waarin, uh, uh, nou luister maar, dit is een heel kort verhaaltje. De haast die nooit geraakt werd. Er was een jager die elke morgen op dezelfde plek een haas de weg zag oversteken hoe goed hij ook mikte hij raakte hem nooit hij sprak met een boer over het geheimzinnige dier en die gaf hem de raad drie roggenkorrels door de hagel te doen de volgende morgen raakte hij de haas maar het was geen dodelijk schot en hij kreeg de haas niet echt te pakken. Samen met de boer volgde hij een poosje het bloedspoor. En het bloedspoor leidde naar het huis van de buurvrouw. Die in bed lag met het hoofd in het verband. De buurvrouw is beter geworden, maar de haas heeft zich nooit meer vertoond. Ja, en hierin zie je dus dat de vrouw. Nou, heel spannend. Ja, nou, dat vrouw heeft ik zich dus zelfs getransformeerd. Helemaal... Nee, nee, nou, weet ik het nog niet. Ik <laughs> de, ben helemaal op in de waar. De vrouw die ging dus gewoon uh, stoute dingetjes doen. En ja, wat ga je doen als je stoute dingetjes doet? Wil je graag. Uh, ga je een andere gedaante. En deze dame die had zich dus als haas. Uh, uh, ja, die ging zich dus als haas verkleden. En, en, en, uh, ja, niet verkleden, ze had zich echt veranderd. Dus ze had zich echt veranderd als een haas. Ja. Nee, maar je ziet hier het plaatje, heeft ze nog een hand. Ze is een hazenkop. Ze nou, is, dus, is dus weer niet goed teruggetransformeerd, omdat ze in de hoofd geschoten is, denk ik. Ja, was... maar Jij gebruikt geen drugs, hè? <laughs> uh, niet meer, nee. Nee, oké. Okay. Nee. nee. Nee, maar anders denken ik probeer mensen die... dat niet serieus is wat je zegt. Nee, maar ik probeer die, die waanzinnige toestand in het echte, in, in nuchtere staat te ervaren, zeg maar. <laughs> te, bereiken. te bereiken. Ja. En waarom ja. word jij het haasje? Huh? Je moet nooit het haasje zijn. Nee. nee. <laughs> Liever niet. Nee. Nou dan. Nee. Maar deze mevrouw was dus. De haasje. Deze mevrouw was deze mevrouw, ja. was het haasje. Ja. En wat voor dieren zouden we, zeg maar, die, die mensen van de die zeg maar, zo enthousiast zijn, kunnen vergelijken? Wat schreeuwt nou zo heel hard? De nou, apen? dus, dus schiet, me wel wel de de schiet me wel iets te binnen hoor. <laughs> schiet me wel iets te binnen, want het is wel heel beledigend voor 16 miljoen mensen. Ja, hoeveel wat zijn er, Elf? Ja. ja, wat dacht je? <laughs> het dier bij uitstek waar niemand voor uitgescholden wil worden. Dus het varken natuurlijk. Varken? Oh ja, dat kan wel ja. goed schreeuwen. Ja, nou, vooral als ze geslacht worden geloof ik. Papegaai. Ja, dat heeft ook wel dat aspect van elkaar allemaal napraten. Je ziet ook bij de kindjes op school, van, zijn ze heel blij dat ze voetbal mogen kijken. En denk ja. Maar je ziet dus hier in het ja. verhaaltje dat eh, zeg maar, de boer eh, en zo, die waren dus niet bezig met die transformatie. Die zagen gewoon echt een haas en die hadden echt zoiets van ja, wat verdorie. Weet je, oh, wat, ik wil geen haas op mijn land. Ik bedoel, dat kan dus ook. Eh, dus al die mensen die in één keer een apen veranderen, ik bedoel, als de buurman nou net niet een aap veranderd is, dan valt het op. Nou, nou ja, zo heb je natuurlijk uh, bij uh, uh, Zuid-Amerika, bij die shamanen er ja. is veelvuldig sprake van dat, dus, uh, shamanen zich uh, veranderen in een dier en dat het dus mm -hmm. uh, schijnt: dat, er zijn verhalen over hoe, dus, ja. uh, ergens op een gegeven moment een, een jaguar uh, wordt ge gevangen of geschoten, mm -hmm. en dat, dus, uh, de, de tovenaar ergens anders uh, ook, uh, die heeft doodje gelegd uh, mm -hmm. op hetzelfde moment. Mm -hmm. mm. Ik zit even te kijken wat Dred gestuurd heeft, maar je krijgt daar dan de live beelden uit 2006, dus dat is niet zo live. En dat, wat zien we nou? Nou, we hadden het over transformaties en nou Dred is transformateur nummer 1 eigenlijk. En die kwam ineens met dat je ook de kampioenschappen in ASCII kon zien. Snap je? Dat betekent dus in cijfertjes, lettertjes, tekentjes en zo van je toetsenbord. En dan heb je dus geen beeld, feitelijk. Maar we zien wel al een bal nu. Ja, ik vind oh, het niet, ja, echt, is, het is niet echt spannend. Nou, maar, nee, maar het kan dus ook bewegen. Dat, is dus net, dat ga ik nu niet doen, want dan gaan we het internet hierover belasten. Oh, maar dit is dus een wedstrijd. En die kun je dus aanklikken. Fantastisch. Meer ballen. Zie je dat? Heel ja. stil ballen achter elkaar. Ja, ja, ja. ja, dit zijn natuurlijk... Dit zijn allemaal stils. Ja, ja. En, stils. en die andere Kijk, Italië-USA, ja. italië Ghana, Italië-Frankrijk, ja. ja. nederland ...tegen de ivorenkust. Maar die andere tekentjes zijn dat dan de chromosomen... ...van de mensen die mee, uh, mee nee, nee Nee, nee, je ziet alles <laughs> afgebeeld in lettertjes en tekentjes. Mm -hmm. En feitelijk gaat het internet, werkt zo. Ja. Het gaat ook in lettertjes ja, en tekentjes. Ja, dat is echt onbegrijpelijk. Nou, dat is net zoals dit Het <laughs> werkt ook feitelijk net zo met lettertjes en tekentjes. Mm. Er zijn gewoon bepaalde sleutelgaten waar iets in past... Mm. En dan zegt het je toch wat, ondanks dat jij ziet dat er allemaal lettertjes en tekentjes staan, zie je ook op een gegeven moment een mannetje lopen. Het zijn wel die lettertjes en die tekentjes. Die ja, nee, dat is toch maar, onbegrijpelijk. Maar je maar, ziet nou, toch een mannetje. Dat is Zo dat gek is hetzelfde zijn Hetzelfde principe als dat een groot uh, portret wordt samengesteld... met allemaal bijvoorbeeld kleine fotootjes. Mm -hmm. En dat de kleine fotootjes eigenlijk worden gekozen op hoe daar de kleuren zijn. Maar dat snap of ik licht en nog wel. Nou, dat snap ik nog wel. Maar, maar in feite, als ik, als ik goed over nadenk... Uh, dingen als fotografie en, en televisie en radio... ...kan ik eigenlijk met mijn kop gewoon nu bij hoe dat kan. Is het is toch? Ja precies. Maar dat, uh... nou, dat, uh... dat praat hier niemand door een buis volgens mij. Jawel, dus, uh... dit is een buis trouwens. Als je ja. Het dat is het en daar is ik ook een buis. nog een buis. Zo klinkt het. Nou, okay. interessant. We doen heel erg ons best. En we zitten hier dus in de grootste rioolbuis van Nederland. Het is helemaal een volstrekt nieuw riool aan de beeldstraat. Het, het is echt... Je hoort nog geen water lopen, zo nieuw is het. Toch? Er komt er niet zo de eerste golf op? Ja, waarschijnlijk wel, maar we hier ook volgen. heel snel weg. Oh ja, in de pauze gaat iedereen zeiken natuurlijk, uh, plassen. Ja, daar kun je trouwens ook meenemen dat bier ineens, de waterdruk dan <laughs> terugloopt. Dus als je in de pauze van de voetbalwedstrijd je kraan laat lopen, zal je zien dat je kraan ineens minder hard loopt. Hmm. Vanwege dat het de pauze van de voetbalwedstrijd is. Dat is ook leuk. Interessant. ja. Dat, ja dat is dus een interessant experiment. Dat kan iedereen thuis doen. Gewoon de kraan laten lopen. Op het moment dat er de pauze is. Tussen de ene helft en de andere helft. Ja, ik weet niet zoveel van voetbal. Ik weet niet hoe dat allemaal heet. maar Rust heet het. Zo, ik weet het weer. Ja Tom, dat uh, klopt uh, trouwens. Dat is een heel leuk artikel. Uh. ...in de Volkskrant. Uh, een hele pagina over uh, de coca. coca ja. Nou, even om Morales. Dat is nogal een goede man ook. Dus. Nou, gelukkig. Dredd hoort ook niet zo eens. Dus, uh, dat is wel weer jammer, want we doen wel ons best, Jeroen. Ja, dat moet je de... toegeven. Hé, hey, uh, van uh, dat dat net was. Verhaaltje klein voorafje. Van... Ja. Ik heb er een net nog net had ja, wordt er hongerig van, hè, van die vooraf. Ja, ja, ja. ja ik heb er nog één hele leuke. En die is ook wel toepasselijk voor deze avond. Omdat de roes van, het van de voetbal heeft toch wel wordt vaak ook gemengd met een andere roes. Namelijk de alcoholroes. Ik ga heel even dat uit die vlak. Oh ja. <kwijnt> en... Uh, ja, je ziet, je ziet dan uh, zo uh, s middags uh, hè, voor de, voordat de wedstrijd begint uh, mensen allemaal roesmiddelen hun hol binnenslepen. <coughs> en dat gaat dan voornamelijk over alcohol. En dit verhaal. Alcohol. Verha hol, al alcohol. Al alcohol al al al ja. hol binnenslepen. En dit verhaaltje dat, uh, dat gaat over uh, transformatie en alcohol. En hier, ja, kijk, transformatie is natuurlijk best uh, een, een, een interessant uh, proces. En dat kan natuurlijk ook wel eens uh, misgaan. Oké, okay. dat is een flinke. En, ehm, um, even kijken. Okay. Het zijn trouwens Nederlanders die dit. Het is rekenen. trouwens uh, het boek Alle Sprookjes van de Lage Landen. Ja, dus door Eelke de Jong en Hans Sleutelaar. En een enorm groot boek. Enorm dik. Van goud. Wauw. Hele arme mensen trouwens. Die hebben we bij mijn stage gehad. Met een hele mooie tekeningen van en Peter van Straten. Zwart wit, maar toch mooi. Oké, okay. uh, alcohol. Ja. Dus het is het dat ik moet het allemaal met koken. Het het ook, aan begin, dat ook dat is het beste. Ja. Goed. Wat, wat gebeurt met transformaties? Dat wat je soms hebt is dat je dat, zo, uh, dat verhaal dat ik net had over die haas. Uh, je hebt toch een bepaald soort helderheid nodig om transformatie echt uh, tot zijn recht te laten komen. En dat is nou net iets wat met alcohol je transformeert, maar je hebt het niet door. En daar gaat dit verhaal over. De man die zichzelf niet herkende. Op het dorp hadden een paar man besloten een dronkaart een poets te bakken. Op een avond had de dronkaart weer eens meer gedronken dan goed voor hem was. Op weg naar huis viel hij tussen de struiken in slaap. <lacht> De mannen die hem een poets wilden bakken, raapten hem op en gingen een heel gemeen plannetje uitvoeren. Ze pakten de dronkaard die nog sliep, beet, schoren zijn zware baard af en staken hem in een gloednieuw pak. Daarna legden ze hem precies weer terug tussen de struiken op de plek waar ze hem gevonden hadden. Toen de zatlap wakker werd. Kijk, hij vreemd op. Huh? Ben ik het wel of ben ik het niet? Vroeg hij zich af. <tie> hij nam de hoed van zijn hoofd. Het was niet zijn hoed. Hij wreef zich over zijn kin... ...en hij had mij geen baard... ...nee hij was spekglad... ...en nou wist hij het zeker. Hij was het niet... Maar de twijfel bleef aan hem knagen. Ja, ik uh, zal maar eens naar huis gaan kijken, dacht hij. Uh, om te zien of mijn hond en mijn vrouw, ja, die zullen me toch wel herkennen. Hij liep naar huis. En de hond, die hem altijd anders, kwistelstaartend tegemoet kwam, blafte nu tegen hem. Ha! Ha! Ha! Ha! En zijn vrouw? Die smeet de deur voor zijn neus dicht. Arme dronkaard. Hij bleef een jaar weg. Ja, ik ben het niet en ik weet niet meer wie ik ben. En niemand wist waar hij is geweest. Dat hele jaar lang bleef hij weg. Na een jaar kwam hij terug. En in, kwam hij terug in het dorp. En zijn baard was weer aangegroeid. En zijn kleren waren weer vuil en versleten. En hij stonk weer een uur in de wind. En hij had zijn hoed verloren en hij was weer bezopen. Bij zijn huis kwam de hond hem kwispelstaartend tegemoet. En zijn vrouw omarmde hem. Hij was weer zichzelf geworden. Lieve vrouw. Ja, dat was het dus hier, maar je moet gewoon stug doorzuipen. Anders gaat iedereen denken van... Anders stuurt je vrouw je weg als je nuchter er en vers dat is er, er met jou staat. in de hand. Nee, maar ik... Nee, maar ik, ik, ik herkende het verhaal van, uh, van een jongen die vertelde, die gebruikte al jarenlang heroïne op een hele gezonde manier. Hij had gewoon een baan en hij zorgde ook voor zijn vitamintjes. hij ging regelmatig naar de huisarts, hij sportte zelfs. En hij dacht er een keer, nou moet ik een keer met heroïne stoppen. En toen hij met, zijn, met heroïne stopte, toen, uh, ja, toen werd hij ontslagen en toen kreeg hij ruzie met zijn <lacht> vrouw. En daarnaast hij weer begonnen. Ja, en kwam het weer ook goed. weer goed met zijn vrouw? Krijg je zijn baan weer terug? Dat weet ik niet. Ja, de meeste die ik zo ken, vaak <coughs> niet, maar de meesten die ik wel... ken, die zijn er echt van onder door gegaan. Dus ja, nee, oké, maar dat het dat kan, en... maar ik, ik wil maar even zeggen dat, dat zo'n trans zo transformatie ja, kan, kan, kan gewoon, ja. uh, dat, weet je, dat kan, uh, uh, ja, uh, dat, ja, dat je jezelf niet herkent, maar dat ook je omgeving niet je herkent. En dat kan best een positieve transformatie zijn. Maar als, uh, als, je, als, daar geen, als je daar geen bewustzijn van hebt, dan, dan, uh, ja, dan gebeurt er eigenlijk niet zoveel. Ik heb heel vaak, als ik andere kleur haren heb opeens, dan uh, fiets ik door de stad. Dat is en opeens, hè? Ja, dat gaat bij mij altijd heel <laughs> opeens, heel plotseling. Maar dan fiets ik door de stad en dan zie ik gewoon, oh ze kennen me niet. Want dan zie ik bekende en, en dan zeg ik hoi en dan kijken ze maar van, hoe ken ik jou? Ja, het <laughs> ik ken jou niet. <laughs> ja. Zo zie je maar hoe mensen op de vlakke gaan, gaan kijken. Hmm. Ik, bedoel, ik bedoel, die man van, het, van de haas uh, en zijn buurvrouw, die heeft gewoon zijn buurvrouw niet eens herkend. Nee, maar dat zijn verhaaltjes uit de tijd van de hekserij. Dat mensen elkaar daarvan beschuldigden. Ja. Dat ze, dat ze zich in een dier veranderden. En uh, dat, dan dat uh, deze leidde zin. dat toch ook vaak tot de brandstapel. Mm -hmm. Ja wel. Onschuldig haasje doet niemand kwaad. Nee, maar, ja, maar, een, maar een schuldig multiply. haasje wel. Ja, het was een konijntje. Ja, was een, konijntje. Oh. Oh. <laughs> een wit konijntje, ja. Een wit konijntje. Dat vond ik oh, ja. de naaste scène in heel naaste scène. Nog steeds moeite mee. Ja. ja. Nou, ik heb inmiddels uh, even de, de voorkant van de Volkskrant uh, erbij gepakt. Heel Bolivia aan de Coca. Ja. Van... Uh, Fijn. Dat gaat eigenlijk over het uh, roemruchte verhaal van de familie van de Linden. Maar die kom ik nergens tegen in het artikel. Oké. Okay. Leg, leg eens uit, Guus. Nou, kijk, er is een mevrouw van de Linden. En die, uh, die heeft daar een hele mooie fabriek. En die maakt daar tampesta bijvoorbeeld. In Bolivia? In Bolivia. En die tampesta, die maken ze van coca blaadjes. En je hebt daar ook... Uh, het merken is codent. En, nee, die heb je ook hele leuke reclames van. Kijk maar, op internet kun je die reclames van Codent. Kun je, ja. Codent, met een C. Ja, Codent. Ja. En is dat dan voor een extra witte glimlach of krijg je een andere kleur dan? Nou, iedereen vindt je geil gewoon, echt. De, die reclame, nee, maar het is Zuid-Amerika en Bolivia is echt niet zo onderontwikkeld als dat je denkt. Die, die hebben ook uh, echt uh, een ruime visie op hoe je dingen kan interpreteren. En, dit is wel echt van een van de meest uh, spannende tandpasta-reclames die je kent. In dus op dat YouTube te zien. Het klinkt wel als een spannende ja. tandpasta. Ja. Het is een hele goede tandpasta. Dus, het is een super goede tandpasta, maar ze wilden het invoeren in Spanje, want er was toen een wereldtentoonstelling. Mm -hmm. En Dat mocht dus niet. En dan hadden ze dus echt een hele flinke ruimte ja. voor al die dingen. En dat is een Nederlandse familie die dat allemaal... Ja, uh... mijn, mijn neefje is ook familie van de Linden. Dus ik weet niet... Uh... Ja, ja, wie weet is <laughs> het <die stand>, De fouten <laughs> tak van, van de familie, mij ook, dat ja. kan toch? Ja, en we zullen nog Ja, maar deze van familie de van de Linden zijn. woont echt in Bolivia he? al heel lang. Ja. ja, dat is aangetrokken hier van de Linden. Maar ik vind het wel het heel sterk dan? trouwens van die Morales Dat hij uh, uh, de coca gewoon uh, op een plek zet uh, waar het... Uh, ja, waar het uh, hoort eigenlijk. Dus bij het, he, dus bij het volksgebruik, en de volksgeneeskunde. Uh, want het is gewoon al heel lang. Het is een normaal landbouwproduct gewoon. Ja, en het. Net zoiets als suikerbieten. En suikerbieten zijn echt slechter... En ik vind het heel goed dat hij dat. dat, die, dat die, uh... Um, uh, dat hij ook zijn macht gebruikt om dat gewoon uh, op een goede manier uh, te sturen. Want die coca heeft natuurlijk heel vaak een, uh, alleen maar negatief in de zin van uh, drugsoorlog en cocaïne. Terwijl uh, het ook heel veel uh, de, de, de grondstof coca, dus die blaadjes zelf is gewoon heel uh, gezond. Uh, technisch voor en zitten er al voor je proteïne, al je mineralen al je yeah. vitamine zitten in. Yeah. Als je dus die blaadjes koudt hmm hoef Je technisch geen bijna niet meer te eten. En het is ja. vaak met de cannabis ook, want de cannabis gaat het? alleen maar over de drugs. Ja, en als een oorlog van drugs. Terwijl oh, het, is, het een, hele het is een heel, heel belangrijke... vergelijkbare situatie is. Ja. Uh, ook bij de cannabis is in deze uh, de situatie dat een extreem waardevol uh, gewas. Uh, inwezen verboden wordt verwijderd wordt uh, weggehouden wordt niet naar gekeken wordt alleen maar vanwege een soort uh, waanzin over uh, drugs uh, en dus die nee. voor rond drugs en bij die ja, maar... coca is dat gelijk hetzelfde. Dat komt... nou, maar wij hebben zijn hier toch een goed bewijs. Kijk, er zit hier gewoon iemand die heeft wel drugs gebruikt, maar die gebruikt nou geen drugs. Dus het is niet nodig. Is, nee. nee, nee Om echt is, heel gefrikt te worden, heb je, ja ik heb het heel veel geholpen moet ik zeggen. Oh oké, okay, maar, nee, maar uh, die, <laughs> zonder die drugs het is het ook uitgekomen. De de, denk je? Dus ja, is, echt wel. Nou, het is natuurlijk. niet direct nodig, weet je wel. Kijk, een heleboel mensen denken altijd van, nou, zeker bij dit programma, dat het een soort propaganda is voor drugs, maar daar gaat het helemaal niet over. Mm. Kijk, er is, zijn mensen die, die, die hebben suikerziekte, die moeten ene soort pilletjes slikken en andere mm. mensen mm. hebben gewoon uh, een ja. hang naar het leven zal ik maar zeggen. En ja. die, die gebruiken allerlei soorten drugs, en zo leg ik het voor mezelf uit, zo voelt het voor ja. mezelf ook. Ja, ja, Want ik ook wil dat, uh... steeds meer weten van het leven en ik wil die ervaringen meemaken. En die ervaringen tot op heden zijn me zeer goed bevallen. En dat kan ik helaas. Uh... Alleen maar goed? Of ook wel eens. Een rot. Oh, ik heb ook wel eens een rotdag. Ja. Maar dat was bijvoorbeeld met heroïne, dat was gewoon echt uh, de rotste dag in mijn leven. Dat, dat ja. zal ik ook <laughs> nooit meer doen. Terwijl, ik ken andere mensen en die wilden dat gelijk de volgende dag weer. En zijn, is dat dan nog, zit daar een soort van overeenkomsten in die nou, mensen? Van andere... is daar iets herkenbaars waarom dat zo zou werken? Of... Ja, ja, want die andere mensen die hebben gewoon minder houvast in deze, bijvoorbeeld in deze samenleving. Bij heroïne zie ik in ieder geval heel vaak dat als mensen denken dat ze de greep kwijt zijn op van waar het heen gaat en dat ze in deze wereld nog iets kunnen. Die mensen die, ga, die gaan en blijven aan de heroïne. Op het moment dat je maar enigszins denkt: nou, ik zou misschien nog dat. Alleen maar dat misschien, Dat is al bijna. Dat is. Nou, ik weet verschil. zeker dat dat genoeg is. En maar dat ja. maakt echt heel veel uit. Heroïne is echt iets heel geks, gewoon. Echt iets heel geks. Ja. Dat doe je niet voor je lol, dat doe je echt niet voor je nee, lol. Nee, dat geloof ik ook niet. <laughs> ik heb een aantal mensen meegemaakt en die, uh, die ene leeft al niet meer omdat hij iets heeft gekregen. Maar uh, dan zie je ze echt zo strompelend over straat en dan denk je, alle jee. Uh. Maar aan de andere kant hebben we nu obesitas en dat is toch, uh, dat is, ja, heeft een andere, misschien wel dezelfde oorzaak ook. Maar het is ook heel ernstig en dat, uh, dat is door voedsel. Ja, te veel en uh, slecht voedsel. Ja. Nou, te veel en slecht voedsel, maar een, een, een, ook onbegrijpelijk voor uh, buitenstaanders vaak uh, dat mensen zo ver gaan dat ze niet op een gegeven moment denken, zo nu heb ik wel genoeg gehad en ga ik daar wat aan doen. Dat, dat die mensen ja, maar dat maar ook niet zo in staat zijn. Maar het is ook omdat uh, de kwaliteit van het voedsel is niet goed. Dus, dus uh, als je heel veel troep eet, dan wordt je maag wel gevuld, maar je lichaam geeft aan dat ze niet voldoende voedingsstoffen, bouwstoffen krijgen. Dus dan heb, wil je steeds meer hebben. Ja, maar het, het gaat om, om, om de verslaving, waardoor... Ja, ja maar het is een dus verslaving aan troep, vorst, niet aan echt eten. Ja, maar, maar het zorgt er ook het zorgt er wel voor dat je, dat je dood en dood ongelukkig wordt, mm -hmm. maar toch ga je daarmee door. En er is dus kennelijk geen punt waarop die mensen kunnen zeggen van zo, nu... Nu in, in maar dat vijf, heeft de denk ik ook te maken met, met kennis daarover. En over dat goedkoop voedsel, voedsel, wat eigenlijk niet heel erg gezond is, is vaak ook goedkoper. En als je dat niet hebt geleerd, dat, dat voedsel uit grond komt en dat dat, uh, weet je, zelfverbouwd nee, voedsel is hartstikke gezond. En, maar als je dat in de biologische winkel koopt, is dat veel duurder. Ja, ik denk dat veel mensen dat gewoon niet eens. Als je dat niet leert, je kan het wel weten, maar als je het niet leert. dan, uh, ja, dan is dat gewoon even een soort van ingesleten patroon. Ja, er zijn heel veel oorzaken. Uh... Suiker is hartstikke lekker. Ik ben ook persoonlijk van mm -hmm. suiker trouwens. Echt? Ja, heerlijk. Nee. Nou ja, ik heb er. Uh, af en toe probeer ik ermee te stoppen. En dan lukt het me op. Maar je wil wel een stevia-plantje van mij. <sus> ik, heb, uh, ik heb net laatst. Uh, een klein boekje over stevia gekocht. Is, ik zag het liggen. Maar jij wil ook wel zo'n plantje van mij. Ja, ik, heb, ik heb ook nu ik heb twee flesjes met extract. Ja. Eentje op water en eentje op alcohol. Ja, jij wil vast wel een levend plantje. Ja, ja. ja. ja dat is, als je dat dan leest, hè, dat het boekje, dat een groot gedeelte het boekje het gaat over stevia. Stevia is een zoekstof. Als man stof. kun je er wel minder kinderen van krijgen. Maar je bent niet impotent. Oké. Okay. Van de stevia. Ja. Als het heel veel gebruikt. Is. Uh, nou, er zijn wetenschappers bezig geweest met de, de mannenpil hier, op basis hiervan te ontwikkelen. Dat is dus niet helemaal goed gelukt, maar... Dus je Zeerzien gewoon... gebruikt Danone dat als argument ook. <laughs> je moet dus gewoon een tuintje met stevia en al je vriendjes stevia geven en dan... Heb je het lekker rustig maar ja, dan. Nou, is het, uh, want, je bent er heel wat van plan. Ik, maar, uh, ik ben uh, er helemaal niks meer van plan. Ik kan zo lang een drukke week de Een enorme stevia-plantage voor Iset. Ja. ja, maar die, die, die mannenpil is op zich heel erg interessant. Maar ik bedoel, zo'n stof wordt natuurlijk helemaal bewerkt. Het is toch wel wat anders, zeg maar, een plantje. Of een stof. Het plantje werkt goed. Daarom gebruiken ze dat ook in, uh, in, in uh, ja, rechtszaken en zo. Als, als, als anti-reclame voor stevia. Maar stevia wordt bijvoorbeeld in Coca-Cola in de Verenigde Staten niet gebruikt. En hier ook niet. Maar in Japan. Japan wel. Ja. Ja. Alleen maar. Hoe kan dat dan? Ja, dat ja, vind nee, ik dat dus raar. Heel, heel bizar. He? Maar dat, dat... Want Japan is namelijk ja. weer de grootste producent van het aspartaan, ja, Dus het is de... helemaal bizar. De nou grootste over... producent van een stofje wat ze zelf niet in hun frisdranken mogen stoppen. Ja. Hm. ja, maar wij schijnen ook wapens te produceren. Daar kwam ik laatst achter dat Nee, wij zijn een van naar de naar grotere handen. wapenhandelaren. Maar ja. wij, produceer... wij zijn ook een van de grootste sinaasappelhandelaren. Maar wij produceren geen sinaasappels. Okay. Maar wij zijn ook gro een van de grootste handelaren. Ja. Vreemd? Nee, dat, ja, dat is wel wel. gewoon zo. Die kan ik ook niet zeggen. Ja, nou, het blijft vreemd. Maar zo zien we nee, maar, maar dat, maar dat dus die, want je noemt al nou die uh, aspartaam, Want dat wordt in dat boekje, komt dat heel uitgebreid aan de orde, hoe wonderlijk het dus is dat in de uh, Verenigde Staten, en min of meer in Europa ook, in navolging van de Verenigde Staten, die uh, uh, Stevia. Die komt er eigenlijk niet in, want. Die ontbreekt de nodige goedkeuringen en onderzoek. Maar nou, hier in Europa kun je het alleen maar als verfstof kopen, als Ja, verse als Voor uitwendig gebruik. Maar um, dan in Amerika is dus die aspartam is wel goedgekeurd. En dan laten ze ook zien dat al... terwijl nog voordat het werd goedgekeurd... kwamen er al berichten van de bijwerkingen... die dokters constateerden. En dat is allemaal... dat deed er niet toe of iets. Nou, maar het leuke is, sinds dus Aspartaam... Tonnenwijs wordt dat gebruikt. Hè? Maar sinds Aspartaam zijn er ook steeds meer... hele dikke mensen gekomen. En dat is erg leuk en dat gaat echt gelijk op... namelijk met elkaar. Sinds het uit, uitvinden van Aspartaam... en het in producten verwerken... ...is in Amerika ineens het volume van de mensen toegenomen. En dat, dat zie asparta, je in Europa ook. Dat is een, een kunstmatige zoetstof. Ervan, dat smaakt heel zoet, ja. komt ja, uit mais. Dat is leis. geen calorieën bevat. Dus al, zeker nu, nu wordt het minder. Nu gebruiken ze inmiddels varianten weer en andere stoffen. Die zoetjes ofzo. Ja. Het zit ook in allerlei producten. Cola light. Ja. Uh, ja. Al die suikervrije toestanden. Je dat is een smaakje geeft. Ja, dat beetje je Maar het is dus uh, het is een vrij uh, drastisch middel. Het is dus kankerverwekkend. Er nou, ja. is dus een link naar, uh, ja. naar dat dik worden. echt Maar dat heeft toch ja, uh, geld ook voor de gezondheidszorg dan? Hm? Ja, maar het is heel goedkoop <laughs> te produceren. Het is gewoon super goedkoop te produceren. Mm -hmm. Die Japanners hebben niet voor niks daar gelijk een hele grote fabriek neergezet. Maar het is wel verboden in Japan. En dus maar Japan is de grootste producent van aspartaan. Ja. Ja. Maar het levert natuurlijk heel veel geld in het laadje. Want ja, als, ja, ja. als je een product kan zetten light. Geen suiker toegevoegd. Dan, uh, omdat, suiker, omdat aspartaan geen suiker is. En worden mensen gewoon misleid. En die denken dan, oh, er zit geen suiker in, dus... Ja, maar dan moet nee, dus, dus eigenlijk dus soms... Ja, maar in wel... Coca-Cola staat geen dat er stevia op zit of zo. Ah. Er staat maar... gewoon Coca-Cola. Ja, maar dan moet er moet dus staan van, er, er zit geen, is geen suiker toegevoegd, maar wel kankerverwekkende stoffen. Van ja, er staat dus gewoon een, een nummertje. Of er staat aspartaam, of er staat ja, nummeren, uh, ja. nog een naam. Die maar dat, er, is, dat in is kankerverwekkend? Of dat zou ja, het kunnen dat zou zijn? dat kunnen zijn, ja. Maar obesitas is zeker gelinkt aan aspartame. Uh, Dred, die stelt een vraag. Van, uh, wordt stevia er binnenkort niet doorgedrukt door lobbyen van Coca-Cola? Ja, Dred, dat is wel zo. Maar ik, ik ben zo'n slechte Coca-Cola reclame man. Hè. En daar ben jij beter in, dat blijkt wel. Dat is wel lekker, maar ik drink meestal Pepsi. Of die hele goedkope van ES of S of zoiets. Oké, okay. jij hebt nou alle merken wel genoemd. Doen we eigenlijk wel nee hoor, het zijn nog meer. Rivella. Oké, okay, nee, Rivella is van wij. Dat is het ja, overblijfsel ja. van kaas maken. Uh, uh, ik weet niet. Dat vond ik nooit zo lekker. Ik ook niet. Dat proef je er altijd doorheen. Maar, uh, nee, maar dat, uh, die suiker, uh, van, uh, het is al meerdere keren ter, ter, uh, ter sprake gekomen hier. Van, dat is echt een drugs. Het is een drugs. En dan is in wezen dat vervolg. Dus die aspartaam is dan een, een soort, je zou bijna kunnen zeggen, misschien wel vergelijking met methadon. Nou, dat met, is het dan? Met, met in wezen ja. nog veel ergere bijverschijnselen, ja. Ja. maar dan niet die, ja, die calorieën inderdaad. van de suiker. Het is wel goed, het is een hele goede overgang, want we hadden het net over de heroïne. Maar is, inderdaad, aspartaam is de methadon voor, voor de suikers. Oh. Want ik ken mensen die willen alleen maar die lightzooi, Terwijl die zijn niet te dik. Of maar zo. je schiet er dus geen reet meer op. Want het is heel interessant. om Als je dus echt stopt met, uh, met suiker of kunstmatige zoetstoffen. Dat is heel spannend wat er dan gebeurt. Een maand geleden gestopt met suiker. Uh, inmiddels niet meer, maar oké, okay, ik heb het ongeveer. Uh, twee weken. Kijk, wat is dit dan? Ja. Ruim een week volgehouden, bijna twee hmm. weken. Ja. Nee, maar wat interessant is, wat gebeurt, is dat ik ging echt uit mezelf gewoon gezonder eten. Want ik ja. had natuurlijk zin in uh, suiker, dus ik ging heel veel fruit eten. Ja. En, uh, en uh, ja, mijn smaak kwam gewoon eigenlijk terug, want volgens mij door veel ja, dat suiker Dat heb je bij eten, jezelf nu weer kapot gemaakt, dat vertel je mij nu. Ik zit ja. hier nu met tranen in mijn ogen, Jeroen met zijn oranje pak, dat blijft ook niet droog. Ja, maar dat komt door de verleiding, overal is die verleiding. Ja. Dat komt door dat oranje pak. Dat komt maar het feit en is dat je smaak uh, op je tong wordt gewoon Moet doogd wel. door suiker. Oh, ja, ik heb het ook wel eens uh, gehad. Het is echt verdovend. Een paar suiker. weken. Ja, nou, ja een tijdje gegeten. dat ik heel gezond at en dan krijg je dat helemaal, krijg je helemaal de slag van te pakken. Maar dat je dan opeens dat weer kwijt bent en dan ga je weer naar je oude patroon terug en dan is het weer uh, chips eten. en uh, ja, chips suiker in. en hop. Het ja. zit gewoon ook overal, je komt het overal tegen suiker. Het is overal. Mm -hmm. ja, inclusief ja. dus de smaakversterkers Ja, <coughs> maar die zijn wel lekker. En laten we niet vergeten dat heel veel dingen die lekker zijn, zit suiker in. Dus we hebben hier een fantastische banketbakker die woont in Utrecht. Die woont Godverhoor in Utrecht. En die maakt kunstwerkjes van suiker. Ik kan ze ruiten laten monteren. Is dat die met die Barbiepop uh, voor het raam vlak bij de boethill? Uh, nee, het kan niet toch Er zit een nee. stukje hang tussen. Nee. Maar ja, dat is, weet je wel. Dan, dan... Ja, ja, het klopt, het is, het is Dat is lekker. zo ontzettend lekker. Die, die, die kwakt niet even wat suiker. En, uh, nee, die, die, die, die, die droomt ervan. Dat het mooiste taartje van de wereld. En het ligt dan daar in de etalage. Naar mij te lachen. Uh, waar dat is dat? Dan, je zou kunnen zeggen, de dat lijnmarkt. is een soort functionele suiker. Je straalt er nu echt op. Ja. Ja, ja, ja, ik ken die. Oh, heb ik ook één oh, keer van mijn leven. Doe je Ja, functionele <laughs> okay, suiker. man. <kly> nou, omdat uh, bijvoorbeeld in heel veel uh, frisdranken... ...wordt er juist heel veel aan gedaan... ...om door allerlei zuren... Ja, het, dat uh, klopt. De, de, je proeft het niet eens... ...dat er dus gewoon een half pak suikerklontjes in ja. de fles zit. Dat, dus dat is in, in die zin niet functionele suiker. Dat is er gewoon een hele raar... Het is rare... want eigenlijk als je dus ja, gewoon... Nou ja, het is een ja. manier om dat op te bouwen. Hè, als je, je zelf limonade maakt... ...dan is het dus gewoon vruchten, suiker inkoken... ...en met heel veel water en zuur... ...dan heb je echt iets wat dorstlessend is. Terwijl cola is dus niet dorstlessend. Dat denk je alleen maar. Maar dat kan niet met zoveel suiker. Nee, het, is... Nou, het is ook heel dus is slecht voor je tanden... Hoogt ik had wel. echt, als klein meisje had ik al uh, kiezen bijna al gevuld. Ik had altijd gaatjes, want wij uh, kwamen thuis en er stond de cola in de koelkast, in Fanta. Nou, dat dronken we dan. In nou, plaats van water en kijk. vruchtensap. Nou, maar dan we ook nog wat andere merken die slecht zijn voor je tanden. <laughs> eigenlijk... <laughs> heroïne is ook slecht voor je tanden glas. Nou, ik weet dat mijn... Sinus. Mijn... Hè? Cinas? Dat is ook slecht voor je ja. Ik weet dat mijn, mijn, mijn, mijn kinderen. Die, vond, die vonden is, dat echt schrikkelijk. Dat bij mij in de koelkast dat nooit stond. En die vertelden mm. dan. Als ze dan bij vriendjes waren. Dat, waren, dat was dan ja. de hemel. Ja. Bij vriendjes. Man, dan doe je de koelkast open. En dan kan je kiezen ja. uit Fanta-Cola. Ja. En... En bij mij stond, was het alleen ja. maar bij feestjes. Nou ja, dan moet je ze gewoon eens een keer aan mijn gebit laten zien. En dan, uh, kijk ja, als ze mij in de mond kijken. Inmiddels zo zijn ze volwassen. Oh, inmiddels uh, zijn, ja. zijn ze bedankbaar. Ja, maar nou, dat doe ik altijd. Maar als kinderen daarover gaan zeuren. Dan zeg ik, moet je kijken. En dan denken ze, oh ja. Oh, oh. En af van die kindjes die, uh, oh, die, wel, ja. die met een zuigflesje <laughs> al uh, roodje zee ja, ja. en meeste ja, oh, Mensen ja. staan niet bij ziel, maar sapjes en zo. is ook heel slecht goede Ja, Ja, ja, Heel slecht goede Maar niet zo slecht als... Die, uh, nou, ik zal je vertellen, oprijding. ik ben pas op mijn bierdiet ja. overgegaan, nadat ik uh, alleen maar op sapjes geleefd heb. Bier sind ik... is toch er ook erg slecht hè? No. No, nee, want sindsdien ah. uh, blijft mijn tanden in ieder geval wat het nu nog ja, is. En het is bijna we... niks meer. Er zijn andere onderdelen van je lichaam die daar dan weer een beetje onder te lijden krijgen. Nou, dat moet je nou, eens nou, dat moet dat even, dat even dat opletten. Zo, maar dat, dat kan ik echt gewoon. Uh, op commando kan ik dat regelen. Hoor. Alle onderdelen van mijn lichaam doen het. Uh. Hmm. Nee, maar ik denk ook zo met maat. Ik, dus ik, ik heb wel eens ge, geleerd dat uh, vroeger eigenlijk alles wat mensen dronken was alcoholisch. Omdat ja. dat de manier was om dat zocht, water. Uh, bewaarbaar te maken. Ja. En het werd ja. gekookt, weet ik wat. Ja, de kinderen dronken dus, uh, ook bier. Ja. Ja. En wij, En dan wel weken. hele lage percentages. Ja. Maar je zult toch een paar procent krijgen als ja. je dat drinkt als water. Dan zit je dus in een soort non-stop lichte intoxicatie. Ja, het is wel lekker, het blijkt dus vier of niet de cola is dus niet goed. zie hey, Jeroen, jij hebt een heel mooi boek hier in de, in de hier. We zitten namelijk eigenlijk hier in een drugsbibliotheek en er staan hier heel veel mooie boeken. En een van de boeken dat is suiker en macht. Misschien kan je. Nou, we zouden er een heel lang. Ja, we zouden een is keer. Een maar... zo, dan opeens dat overvalt me dan. Ja, zou je een heel klein stukje erover vertellen? Kunnen we over vertellen? Of niet? Ja, nou ja, het is, dat is heel bijzonder aan het, uh, aan het boek. Is. Misschien staat het niet eens hier heb ik het ergens anders man. Oh. Maar heet dat dan? Nee, het staat en macht. Ja. Nou, dat, uh, het is een, een, een, een gaat alleen maar over suiker. En de beste man, daar iets naar boven. Oh ja. En uh, de beste man is geloof ik uh, bijna 40 jaar, <laughs> heeft hij over zijn studie gedaan, uh, Guus. Kijk, dat vond toen nog. Dat kon ooit, ja. Die is ergens. Hoe uh... heet die man? Ja, maar daar weet je ook echt wat. Sydney W. Mins. Hij is echt uh, en ergens. is uh... een soort uh, gehaakt. Hè? Want als die man namelijk binnen tien jaar in het bedrijfsleven terecht was gekomen, had hij waarschijnlijk dat boek nooit uh, kunnen schrijven. Dat is waar. <laughs> maar in ieder geval heeft uh, alle, of alle, vele aspecten van uh, de suiker. Uh, heeft hij uh, onderzocht dus de, de geschiedenis van hoe dat ooit uh, in de, ja, echt in de donkere middeleeuwen kwam dat vanuit het uh, oosten uh, kwam dat dus al uh, van de suikerriet eh, druppelsgewijs uh, Europa binnen suikerbroden ken je dat nog dat is dus niet een suikerbrood wat je bij de bakker koopt mm -hmm. maar echt een broodvorm ja, ja. Van suiker. Ja, in Mexico heb je ook allemaal van die dingen, van die ja. piramides en ja, bollen precies. en blokken. Van mm. een soort bruine, geperste massa. Maar hij stelt toch dat eigenlijk de industriële revolutie nooit is, uh, zo snel was gegaan en geslaagd was geweest uh, uh, zonder suiker. Nou, dat is een van de dingen die die aan de orde <coughs> brandstof nou, de, nou, hij de de rekent mensen. het zelfs voor, hoe dus uh, gewoon de, de hoeveelheid calorieën die je nodig had om de boel aan de, de mens dus aan de gang te houden. In zo'n uh, hele dichte. Conglomeratie rond die industrie. Op dat moment was dat eigenlijk alleen maar mogelijk door middel van suiker. Omdat ze zo gecondenseerd, zoveel energie. Dat je, hè, letterlijk, dat is gewoon dus met logistiek is dat nog te overzien. En daar kwam dus ook de, de thee met suiker uh, vandaan. Want dat is opeens uh, toch alsof je een paar boterhammen eet. Ja, want als je al die arbeiders uh, wil voeden met een goed ontbijt, uh, dat, uh, dat kost... Uh, ja, dan moet je een goede landbouw hebben, moet je natuurlijk een goede uh, distrib distributie hebben. Ik bedoel, een uh, kop... Thee, twee koppen thee met uh, flinke schep suiker en een hond wit brood. Uh. Ja, maar het komt wel overeen. Het einde van Napoleon. En suiker. Suiker is door meneer Villemorin uit de suikerbiet gehaald. Dat is ja. wel een silesische witte biet. En daar heeft hij de suikerbiet uit ontwikkeld. Dus mm -hmm. Steeds hogere suikerconcentraties mm -hmm. eruit gehaald. In, in het kader van ook de militairen van Napoleon uh, ja, ja. wat meer energie te geven. Mm -hmm. En vanaf het moment dat dat echt gelukt was, heb je ook echt de industriële revolutie. Dan krijg je ineens die jacquare dingen, weet je wel. Dat ze ineens kunnen weven in alle patroontjes die je maar wil. Ken je dat? Ja. Ja, dat is ja. net zoals een draaiorgel. Dat zijn kartonnen ja, ja. dingen met gaatjes erin. En ja, dan. hele mooie weefsels. Ja. En dan heb je een automatisch weefgetouw... Ja, want toen waren de werktijden in de industrie... ...die waren soms volgens mij nog wel 12 uur of zo, hè? Ja. ja Zeker. Nog In Ieder Ieder geval Ja, Nog langer. Af en toe 16 uur deden ze ook. En dan met je loon uitbetaald in de kroeg. Ja, dat was ook hier, hoor. Wat, uh, ik zat even, even geconcentreerd ja. hier. Ik was heel druk bezig. Wat, dat uh, ik ook, wat ja. anders te doen, omdat... Uh, het ziet er naar uit dat uh, Ojas uh, inderdaad nog op vakantie is. Okay. Dred wist het niet helemaal zeker. Dus, uh, nou, Ojas is er meestal nu al. Dat dan zou hij er nu zijn. Er dus ja. uh, ik heb het zo ingesteld dat we... Je kan het altijd weer uitzetten. Ik kan het ja, altijd weer uitzetten, niet. ja. Dus dan uh, <laughs> gaan we nog een uh, uurtje door. Ja, oké. Okay. Van uh, zomaar en voor niks. En... Uh, dan wil ik in het volgende uurtje eigenlijk nog een stukje laten horen. Dat is misschien zo wat abrupt anders. Maar dat hebben we opgenomen toen august de was. Dat Noor moet je op, wel even laten horen. En dat gaat over de te sterke nederwiet. Ja. En dat, dat is nog niet uitgezonden. Nee, dus dat dit zou is ik even een laten horen. mooie gelegenheid. Ja. Nog voorafgaand aan het voetballen. Ik hoor de jongens hierboven al, uh, de, de, het, begint, het niveau de, de, begint de al een beetje, de stem komt, er in, in, komt er al he? in. Ja. Oh, is hierboven ook voetbal? Ja, is overal voetbal. Elke ah, huiskamer wordt ja. geknijpeld. Ik, ik denk dat. Uh, <lacht> ik, denk, ik heb wel tien voetballen. Ik, ik denk dat, uh, dat uh, Wilget wel zijn uh, digitenne heeft meegenomen. Ja. Liep die nou voor of Digitennen? Die liep voor, ja, op die liep de kamer. voor. Hè? Dus okay. zij gaan hier eerder juichen als in de straat. Dus wij zien het eerder dan aan de overkant ja. aan de kroeg. Ja. oké. Okay. Ja. Dus moet je juichen iets inhouden, lep. want dat is het een beetje asociaal voor <laughs> om, om die mensen: dat ze al weten. Ja, ja. Dat of die gaat, gaat juichen leren. terwijl er niks, niks ja, te zien is. Nog niks. <laughs> terwijl er niks komt. Volgens Tom levert aardappel de meeste calorieën per vierkante meter. Ja, dat klopt Tom. Maar dan moet je wel uh, op een ander soort grond zitten als dat wij zitten. Dus uh, bij ons leveren andere dingen Ja, en, meer. Maar volgens mij gaat het ook uiteindelijk om het feit... dat je dus in het geval van suiker... al die calorieën uh, nadat je het geoogst hebt... kunt comprimeren tot krankzinnige pakken. Met daarin dus heel veel uh, calorieën. Van, ik neem aan dat wel... Een kilo suiker. Een oude Veel boer. meer bevat dan een kilo aardappelen. Een oude boer, ouderwetse boer had daar eh, dieren voor lopen. Om alles wat hij niet in calorieën kon omzetten, en dan had hij dat extra extraatje, zou ik maar zeggen. In de vorm van een levende Van een beest, haven. Ja. ja. Nou, ja, dat ja, het was dan niet meer. Hij meestal had hij zijn koeien gewoon Wel dood. Dood. Ja, dood. Okay. Ja, zo, daar kom je dan uiteindelijk tijd. echt kredel toe, kredel. Dan is het ja. gewoon uh, de natuur. Volgens mij uh, zijn we alweer in het uh, volgende uur beland. Ja. Uh, voor uh, de luisteraars die uh, inschakelen en Ojas uh, hopen te oh, horen. Oh, dat is wel echt, ja. dat, uh, Ojas is op vakantie, dat had hij ook gezegd. Dat is ja. De echte trouwe luisteraar, die weet het wel. Maar, dat is, maar wij dus, waren het al bijna vergeten, en dat zeg ik toch wel. Dus uh, dit is dan het tweede uur van uh, WoWOD Radio voor uh, dinsdag de 17e juni 2008. Uh, ja. ja, doe maar juni. juni ja. En uh, nou, we zitten hier gezellig met z'n vieren. <laughs> ...en boven zwelt langzaam de voetbal. Ja, het hoort, het is echt Je hoort van het wel, he, het verschil. Een ja. soort opwinding die zich ja. van, van de mens eigen maakt. Dus hebben we het alweer die... over voetbal. Dit is het tweede begin van het programma... Ja. ...en hebben we het weer over voetbal gewoon. <laughs> dan is het toch een drugs. Maar het is erger dan dat. En, en, en dan is het ook nog eens, kijk eens, het is het ook nog, denk ik nu best. Het is absoluut combi-gebruik. Want ik bedoel, die biertjes die vliegen, dus echt de supermarkt ja. uit. Ja, dat ik bedoel. Te waar. Het is gewoon, op een gegeven moment zijn ze, zijn ze op. Van, uh, ja. Het was met zulke grote vrachtwagens rijden. Ja. En <laughs> alle voorgaande EK's natuurlijk in hun spreadsheets al hebben zitten. Dus. En er is nog niemand geweest die oranje bier gebruikt heeft. Dat vind ik raar de rand kun je dat er gewoon nemen. Dat uh, nou ook uh, Maar dat is misschien. Dat letter, toch een van, ander gevoel? Uh, ja, maar dat, dat vind ik raar. Ik kan blauw bier brouwen, dat kan. Hmm. Gewoon van normale gerst, gezien. die blauw is toevallig. Ah. Je hebt blauwe gerst. Blauw bier? Ik heb nooit ja. gezien. Nee, maar ze kunt er gewoon suderans drinken? Dat is toch ook gezellig? Ja, ja. Ik weet niet, maar chuderans, ik voel ik dat jij niet, niet zo van, drie kilo van op heb. Ik denk drie dat liter. dan uh, de, de, de, de massale oerschreeuwtherapie <laughs> toch iets minder geslaagd wordt. Ja, ja dat <laughs> denk ik ook. Hè. Als je massaal op de ranja zit. Mm. Zit er zitten ook ah, allemaal suikers onzin. in. Uh, onzin. Het als het er ja, gewoon niet zin. is en die wedstrijd is er, nee, ik bedoel, net zoals met waanzinnig goede oh, muziek, van, weet je wel. Dan, dan, van, dan heb je dus gewoon van, nog van, geen druk. Nee, dat is onzin. Het is een ja. leuk extraatje. Maar mensen denken dat je dat dan, dat het zonder niet kan. Maar het, het is, het is ah, dat, nee, denken ze het er überhaupt bij? Het is een fantastisch excuus om gewoon met z'n allen met. Het ja, is gewoon een complete cultuur. Door allemaal de een hier op het balkon. Stom schreeuwend laggetjes. voor de televisie oh. te zitten. Ja, dat doe je bij de gouden Kooi niet. Of bij uh, oh, nee. het journaal. Net zoals dat ik het heel erg lekker vind. vind. Een, uh, kop een koffie met een tompoes. Ik bedoel, dat is toch wel juist ah, Ik had vanmiddag een, uh, een aardbeientaartje. Met koffie verkeerd. Doet ja, uh, er nog iemand die Kijk, We gaan er ook maar zeggen: ja, koffie het kijk, ik goed zonder taartje erin. Maar ja, dat is, ja, is chocolaatje op de koekje erbij. Tom is een halve Zwitser. En die doet in oranje ja, oranje gitaar. Ik zag van gisteravond ook Zwitsers met oranje hoeden en oranje mutsen. En die hadden dan wel zo'n Zwitsers t-shirt aan, dat ze wel Zwitser waren, maar met een oranje hoed op. En wat is dat dan? Dan Daar dus kan je uh, meefeesten. Mee mee, oh, meefeesten nu. ja <laughs> de Zwitsers denken dat ik aan alles. Nou, Don heeft zelfs een oranje gitaar in de aanbieding. Ah, kijk. Nou, die kan je zien. Ja. Dan kun je gewoon ja, dit is heel nou even omgespoten. Uh... gitaar, <laughs> Het is in het Duits ook nog. d Sorry, Dom. Maar wat zou die kosten, die gitaar? Klik eens op die gitaar. Ik, nou ja, Ik ben wel benieuwd, hoor. Ik ben helemaal verslaafd aan gitaar, man. Oké. Okay. Mm. Ja, ja, ja. Oké, okay, ja. die is ja, wel ja, erg ja, dus Oh, jee. Is die van Dom? Dat lijkt wel een <laughs> straat op ja, maar daarom laat nee, de hij de hals ook niet helemaal zien. De Mooi dat het fotografeert. zo helemaal in de lengte. Is Zodat je de hals niet ziet, wat heel belangrijk als... is voor een gitarist om <gif> <gif> de hals. Net, net alsof net of een telecaster model. oranje zo, met roze. Een, Ik is een dame in de lakens. Hij heeft hem ook in de lakens gelegd, ook erg leuk. Is hij roze of niet? Oranje. Oranje is dit. Ja, met het andere kleurtje. Dus een oranje gitaar. Oranje vlam, zo dat huilt. Voor Bon Jovi was dat. Want die had een oranje shirt aan met het concert. Oh, die wouden die hem aanbieden. Ja, zoiets. Hm. Kijk eens, de Zwitsers zijn massaal voor Holland. Nou, wat zeg jij daarvan, Jeroen? Want jij kan Waarom er ook dat wat dan? over mee <laughs> ja. Jij bent nog steeds voor Zwitserland, hè? Ja. Nou ja, die zien we niet meer terug. Dit, uh, Mag leken. ik een hele domme vraag stellen? Stel altijd domme vragen. Is Wie blauwe. speelt er vanavond? Uh, dom, in ieder geval. Uh, Nederland tegen Roemenië. Ach, tegen Roemenië. En... Uh, Um, tegelijkertijd uh, Italië tegen Frankrijk. oh ja hm. nou goed ik hoor het vanavond wel uh, als ik wil slapen en dan ik proberen getoeter en gejoel en uh, weet ik hoe laat het is <laughs> nou voor iedereen. 90 euro kan je die gitaar krijgen met een donkere uh, oh dat is uh, wel een koopje zeg nou, ik vind gitaarspelen spelen, dat lacht mij niet zo dan kreeg je zulke zere vingers van en dat ja, griebel met die over. vatjes. En dat drummen, dat ging ja, je normaal? Ja, dat ging beter, maar dat was ook een grote raakvlak, dus dan kon je gewoon lekker slaan ook. Dus nou, dat lag mij beter. Don, die zit nog in maag met een hele stapel drumkits dus, uh... Nou, ik, uh, ik zit een beetje in mijn maag met een uh, gehoorbeschadiging. En, dus uh, dat drummen is er niet meer bij dan, Geen nee. dubbele beest voor jou? Nou, niet meer, nee. Helaas, helaas. dus is uh, een soort van handicap, hè. Het is heel droevig een soort van moet je gaan hebben gezegd. Ook een soort verslaving. Golven. Een ja. nou, hekserij is toch uh, beter dan. Leuk alternatief. <laughs> ja, mensen moet toch wat. <laughs> Net zoals de. Zie je wel, het is helemaal geen interessante wedstrijd. Want ze zijn groepen eerste. En dan blijven ze gewoon wat er ook gebeurt. Dus het is helemaal oh, geen interessante nee, dus wedstrijd. Nee, dan gaan ze dan weer zo'n beetje veel over de, over de grasmat rollen. En, uh -huh. en, en uh, gaan ze hun kracht versparen. Ja, en uh, alleen maar verdedigend ja, spel maar doen. Maar wel en, mooie oh, benen. Nee. Wat, mooie benen? Ja, ik benen zag, zijn er wel Ik zag daar van, straks ja. nog net uh, een, uh, een echte, hele, echte voetbalfan. En uh, die zei me van, uh, nee, hij ging uh, uh, juist uh, Italië-Frankrijk Italië, kijken. Oh, dat dat spant erom. Uh, oh, oké, okay. ja oké. Okay. Kijk, niet kijken op Nederland, maar op de BBC. Want dat was beter commentaar. Oh, Arwen, wie hmm. ben jij nou? Hmm? Wat? Er wordt gevraagd wie de dame is. Er zijn twee dames hier. Ja, Yvelette. De heks en de ja, sprookjesdame, Arwen. Wie is nou wie? Wie is nou wie? Arwen is de sprookjesdame en Yvelette is dus ja. de nachtmerrie. nachtmerrie. Oké. Okay. <laughs> ja. Ja. Ja. Je bent nog een verhaaltje aan het Ja, ja ik zat nog even te kijken. En Yvette, ik moet gewoon even gehoorbeschermers scoren. Nee, ja, dat is te laat. Te laat? Ja. Ik heb bijna goede oorden op, want die heb ik al heel lang. Ja, maar het heeft ooit geen zin meer. Dat, uh... Ja, dat zijn de beste. Ja. Ja, Zo'n ventieltje, toch wel? Super. Nee, maar het wordt overal, het wordt, uh, ja, waar ik kom, dan een Tivoli en zo, dat dan kom ik al mm -hmm. nauwelijks meer, omdat het zo hard gezet wordt. Ja, maar dan, dat, uh, dan is het toch dat niet te op. voor die oorbescherming? Ja, maar het gaat gewoon duister in mijn hoofd heen. Ja, maar ik luister. Je ja, je maar ik heb gehoorbeschermings. Um, speciaal op maat gemaakt, uh, okay. extra dure en uh, ja, precies, extra goede. Go ik heb, nou, ze zijn allemaal niet goed, want dan krijg je dus dat je dat laag hoort, omdat je dan je schermt dan de hoge tonen af, maar die laag tonen, die gaan dan dwars door je, door je kaken heen. Nou ja, je je dus je maar die beschadig je trommengelies niet. Nee, maar het is wel afschuwelijk geluid, dus dan ga ik ruzie maken met de geluidsman. En dat is ook niet gezellig. Nee, dat moet je niet doen met gehoorbeschermers dus, in. Uh, <laughs> ja, en dan, ga ik terug, en dan ga ik terug mensen zeggen dat ik doof word en dan beginnen ze te lachen, want dat is dan ook in die, in die metal scene uh, kennelijk heel grappig. Maar als ik zou zeggen dat ik blind zou worden, zou ze me ook niet recht in mijn gezicht uitlachen, neem ik aan. Maar dan denken ze dan niet meer bijna. Nou, dus als zij het dan niet zachter willen zetten, dan, uh, ja, dan kom ik gewoon niet meer. Zou dat nou ook verslaving? zijn? Wat heb ik ook me ook wel eens afgevraagd? Ja, maar harding afstond ik. Maar de muziek, ja, ik vind ja, het ja ook. echt wel. Ja, er werkt bij mij op het land iemand en die kan niet zonder muziek. Maar hard dan ook oh. zeker in zijn oor. Of zo. Nee, nee die die heeft zo hard. altijd altijd oh. uh, muziek, altijd. Mm. Daardoor hoor ik de vogeltjes niet meer, mm. zou ik maar zeggen. Mm. Ja, ik vind muziek ook wel leuk, af en toe. Maar uh, ja, vroeger moest ik altijd hard en veel. Maar uh, nu. Ja, ik heb dus bij Sterweef vanmiddag uh, ook gezegd dat ik niet meer kon komen op die uh, metalavond van hun. Dan ging ik al dansen. En dat is dan uh, die Hello de laatste vrijdag van de maand. En dat is ontzettend leuk. Maar uh, ja, ik, ik trek het gewoon niet meer omdat het zo hard staat. En tot mijn stomme verbazing zei die man van, uh, dan zet ik het toch wat zachter. Dus ik nou, heb echt een goede kijk, dag. Kijk. Nou kan ik er weer naartoe. Maar ja, het gebeurt dus af en toe wel dat iemand er rekening mee houdt. Maar um, over het algemeen is het overal dat ze het zo hard zetten. Dat, dat is normaal. Dat is al heel lang. Vijf maar, maar maar, jaar geleden slaagden wij daar al over. los van zeg maar, het geluidsniveau. Wat dan vaak hè, in disco's of horeca. Hè, ze, ze hebben ook ontdekt dat als het geluid harder staat. Tot een bepaald punt harder zetten. Dat een vrouw onderzocht. Een keer, ik geloof in Brabant of Limburg. Uh, dat als het geluid harder staat gaan de mensen meer drinken. Ja natuurlijk, want dan en kun je er niet met elkaar praten. Op een praten. bepaald punt dan staat het te hard en dan zakt de consumptie weer in. Dus, uh, oh is dat ook? Ja ja ja. ja. Uh, ja dan vinden en mensen en dan gaan ze misschien gewoon naar huis. Dus neem het alcohol is toch beter om er toch iets ontblokkeert te doen. Dan blokkeert het dus iets. Maar, ja. maar dus uh, uh, uh, Maar dat, dat harder is dan natuurlijk een behoorlijk hard. Maar consumptie van alcohol. Want het verdooft. Want het doet ik bedoel, ik snap dus niet, want dat doet dus echt pijn aan je oren. Ik snap dus niet dat mensen dus geen pijn hebben aan hun oren. Ik ga dus weg. Ik heb pijn dan ik kort misselijk. Ja, ik ook. ik ja, ga ook serieus, weg. Ja, alleen serieus. Maar als je ja, maar dan, dan misschien weg. wat alcohol drinkt, dan verdooft. Dan merk je dat nee, ik drink alcohol, dan ga ik nog steeds weg. Ja, okay, maar, maar dus maar, een ander ding is een soort dwangmatig altijd muziek, hè, of geluid aan. Sommige mensen die hebben hmm. in wezen dwangmatig de televisie aan, gewoon... Ja, als, als, als, als zijn baan. televisie, televisie ja. aan En mm -hmm. dat is in die zin Denk ik wat jij bedoelt met die ja. muziek Dat is dus niet gewoon van zo ja. Het bengen, het head nee. of iets Maar gewoon nee. waar je ook bent Wat je ook doet, Muziekje. muziek Van ja. een iPod, een radio, iets Maar wij aan van, dat vroeger ook, ook altijd Zo'n angst uit. voor de stilte ja. ja. Bij ons thuis met mijn moeder die, uh, die stond op En zette radio aan 3. Ja. Ik ken alle liedjes uit mijn hoofd Oké, okay, dan mag jij nu het muziekje doen. Zal ik Moet ik gaan zingen? Ga jij nu zingen? Ik raad het je niet aan. Nee? Om daarom te vragen. We kunnen ook <laughs> nog een beetje praten. kan ook. Dat is, uh, net zo leuk. Ik ja, heb nog wel een, een zoekte Ik uit. heb nog wel een leuk verhaal. Kijk, zie je dat ik uh, een verhaal Zing jij maar even niet. Nee, ik wou misschien voor, uh, zaterdag uh, met, met zomernacht. Uh. Oké. Okay. En nou, dan kunnen jullie eens, ik neem uh, beschermers mee dus <laughs> ja, een, gaan, hoge kreet een beetje afstand. <laughs> ja. <laughs> nou, dit verhaaltje gaat over de koppige vrouw. Het kan toen net zo goed over de koppige man gaan, denk ik. En sommige maar mensen dat zijn is heel niet koppig. De titel. de titel is de koppige vrouw. Ah, Oké. Okay. Nee. Ja, nee, want een vrouw kan heel koppig zijn. Dit gaat over een hele koppige dame. Ik eh, kijk wie zich hierin herkent in dit verhaaltje, luisteraars. <laughs> Man en vrouw hielpen elkaar om wat in te pakken, dat moest worden verzonden. Toen het met touw was dichtgebonden, zei de man... Uh, vrouw, haal eens even een mes voor mij om dit stuk touw af te snijden. De vrouw had net een schaar in haar schort zitten en zei... Kom, ik zal het met mijn schaar doen. Maar de man antwoordde dat het touw veel te dik was en een schaar daarvoor niet diende. De vrouw op haar beurt wilde van geen mes weten... Zo ontstond de ruzie en de strijd leidde op. Boven alles uitklomde de stem van een vrouw die alsmaar riep... Schaar! Schaar! <racht> Al vechtende kwamen ze op de straat terecht waar een rivier liep. De man was intussen zo kwaad geworden dat hij zijn vrouw in het water duwde. Ja, mens! Zo, dat zal haar afkoelen. Nu zal ze toch wel van haar koppig, koppigheid genezen zijn, zei hij bij zichzelf. En luisteraars weten natuurlijk wel wat er met koppige mensen gebeurt. Als je ze een duwtje geeft, dan worden ze alleen maar kwaaier. Koppiger. Ja, Oké, okay. want kijk, daar kwam het hoofd van zijn vrouw weer boven water. En wat schreeuwde ze? Een schaar, een schaar. Dat was de man te veel. En de man werd zo kwaad. Als een baarlijke duivel. Hij pakte de lange stok. En duwde haar hoofd onder water. Het ging alleen op het inpakken van een cadeautje. Nu dacht de man eindelijk van haar verlost te zijn. Maar daar verkeek hij zich op. Ze stak haar hand boven water. En ze knipte met wijs en middelvinger. Alsof ze met een schaar bezig was. Toen de man zag dat haar koppigheid ongeneeslijk was. Viste hij haar op uit het water en legde haar te drogen in de zon. Nou, dat was het. Nou, oh. <laughs> dat is een leuke korte verhaal. Ja, dat het zo. Zijn dit zie je maar weer toe. dat je, als je maar echt goedkoppig bent toch altijd weer respect krijgt. Ja, wat voor respect. Nou, je wordt al in water gesmeten. Ja, maar wel opgevist uiteindelijk. Ja, oké. Okay. Ja, er is toch niks aan te doen. Oké, okay, uh, maar denk wie wint wie hier, uh... hier wat? Huh? Niemand. Niemand wint hier nee, wat. Niemand, nee, maar... Uh, ik denk wel dat dit sprookje is van voordat de echtscheiding was toegestaan. Oh ja. ja want toegestaan? Ja. en Toen was echtscheiding ja. nog niet toegestaan, denk ik. Toen mocht je meer vrouwen hebben. <lacht> nee. Ja, ja, dat is de enige optie die ik <lacht> verder dan zie ja. je. Ja, ik weet niet, ik ben niet zo slim. Nee, nee. maar oké. Okay, maar hierin wordt dus wel een soort van echtelijke ruzie. Wordt wel tot in het absurde even uitge... Ja uitgetekend. En dat is wel leuk dat je even zo in zo'n inkijkje in zo'n huwelijk hebt. Ja, ik heb ook nog zo'n zo krantenberichtje aan mijn deur hangen van uh, man steekt vrouw om appel. Ruzie om appel. Oh ja, kijk. Vrouw steekt man, ik weet niet meer precies wie wat. Deed, maar... oh, oh, dat had gewoon in dit boek erbij gekund, hè, Yvette. Die staat toch niet in? Nee, die staat er niet in. Nee, die nee, die staat in. Staat er niet Hier, de vrouw is de baas. Dat is ook een heel grappig verhaaltje. Ongetwijfeld. Maar ja, het moet er natuurlijk... Want hoeveel minuten hebben we nog? Jongen? Nou, Je genoeg voor, voor de vrouw, vrouw is de baas. Ik uh, ja, kan uh, nog wel dat halve boek uh, even, maar, uh, kwartier, Oh ja. Uh, drie kwartier zijn we hier nog. De vrouw oh, is de baas. Okay. ja, En de man is daar dus niet Ja, en dan mee. moeten we even ja. naar het voetballen, joh. Dat uh, gaan we horen, vanzelf. zelf. Dus die, uh, <laughs> die, die, die, die volksdruk, dat die opium voor het volk, die zakt hier ook gewoon omlaag. Ja, daar ben ik ook bang voor. Ja. Dat uh, onontkoombaar. ...waar hmm? aan je helm opzetten. Nee, nee, nee. Onderreinigd nee, dus muziek dus heel is hij nu lang al. Ge... Ja. Ja. Ja. Ja. Oké. Okay. De... Nou, de vrouw is de baas. Oh, dat is de tweede. Ja. Oké. Okay. Er was dus een jonge boer... ...die niet met zijn vrouw overweg kon. En het is weer een huwelijk verhaal dus. Ze waren nog niet zo lang getrouwd... ...en toch voelde hij zich... ...nog steeds niet gelukkig. Zijn vrouw zorgde goed voor alles in het geld niet over de balk... ...was ijverig en flink... ...maar ze had één onhebbelijkheid... ...jongens... <grijg> ...ze wou de baas spelen... <grijg> ...nou, dit vond de man dus helemaal niks... ...dat leek hem de omgekeerde wereld... ...de man was de baas... ...ja, vond hij... <grijg> ...op een dag ging hij naar zijn schoonvader... ...om erover te spreken... ...ja, uh, zo kan het niet langer... Eén van beiden... ...je brengt je dochter tot reden... ...of je krijgt haar terug... Oké, okay, zei de schoonvader. Ik zal mijn dochter terugnemen. Op één voorwaarde. En dat is, vroeg de jonge boer wantrouwig. Kijk, je zegt dat je vrouw de baas wil spelen en dat je altijd haar zin moet doen. Maar dat is overal zo. En om dat te bewijzen zal ik je de gelegenheid geven te ontdekken dat alle vrouwen de baas zijn. En dat mannen het alleen niet weten. Ik geef je een wagen mee, bespannen met vier paarden een volboedhengst, een bruin paard, een geel paard en een schimmel mee. Op de wagen staat een mand met 200 eieren. Daarmee ga je rond en je vraagt huis aan huis wie de baas is. Waar de man de baas is, geef je een paard dat ze zelf mogen kiezen. En waar de vrouw de baas is, geef je een ei. Als je de vier paarden eerder kwijt bent dan die 200 eieren... Neem ik, mijn, neem ik mijn dochter terug en kun je de bruidschat houden. De jonge boer nam het voorstel dadelijk aan, want hij hoopte zo van die vriezelijke vrouw, bazige vrouw, van hem af te komen. En hij ging dus nog diezelfde dag op weg, zonder te hebben ontbeten. Toen hij een week op reis was, had hij al heel veel huizen aangedaan en telkens weer een ei moeten geven. Maar een paard was hij nog niet kwijtgeraakt. De achtste dag kwam hij bij een alleenstaand huis. Het was in de middag, toen hij aanklopte. Hallo? Een jonge vrouw deed open en zei op zachte toon. Hallo? Um, ja, ik kom je vragen, uh, wie is hier de baas in huis? Uh, de baas? Oh, dat is mijn man natuurlijk. Waarom hem spreken? Uh, ja, was het antwoord. Ik moet ook van hem zelf horen dat hij de baas is. Um, ja, dan moet je even wachten, want hij slaapt nu. En van wie is die kikker? Uh? Ja, dat is mijn huisdier. Een, Een krekel. Ja, dat is mijn huisdier. Uh, die heeft honger. Maar ik ja, mag hem geen eten geven zonder dat de baas uh, zegt of dat wel of niet mag. Nou. Maar ik zal wel even wachten tot uw, man, tot uw man uitgeslapen is. Dan kan ik het hem zelf vragen. Opgelucht bleef hij wachten. Eindelijk een huis waar de man de baas was. De jonge boer was benieuwd welk paard de man zou kiezen, want dat hij koos stond al vast. De tijd verstreek en de man kwam binnen. Hij antwoordde dat hij de baas: was. Ja, ik ben de baas zeker. Wat denk je? Kom, zei de jonge boer, ga met mij mee naar mijn wagen. Dan geef ik je paard dat je zelf mag uitzoeken. Daar was de baas voor te vinden. Uh, vrouw zei, kom eens mee. Toen ze bij de wagen waren, bekeek de man de paarden van alle kanten. Oh, het waren mooie paarden. Hij kon moeilijk besluiten, want ze zagen er alle vier even goed uit. Maar eindelijk zei hij, ja, uh, ik denk de volbloedhengst natuurlijk, die moet het maar zijn. Ja, de vrouw voelde meer voor de Schimmelmerry. Ja, maar uh, de vrouw zei, uh, die Schimmelmerry is het beste paard van de vier. Man, kijk toch wat een prachtig dier, zo mooi van kleur en bouw. Daar zul je mooie velens van krijgen. Ja, oké, okay, de volbloedhengst is wel mooi, maar je moet zien wat het beste paard is. En dat is de schimmelmerrie. Eh, uh, uh, ja, maar, is de baas wijfelen, uh, ik heb toch liever de volbloedhengst. Ja, maar jij weet toch helemaal niks van, zei de vrouw. Ik hou het bij de schimmelmerrie. Nou, ja, de schimmelmerrie dan maar, besloot de baas. De jonge boer schudde teleurgesteld zijn hoofd. Jammer, zei hij, ik zie het al. Ook hier is de vrouw de baas. Nou, laat ik jullie maar een ei geven, dat komt je eerlijk toe. Ik had je liever een paard geschonken, maar nu de zaken zo staan, kan ik niet anders. En bij die woorden maakte hij rechtsomkeerd en reed naar zijn schoonvader, aan wie hij alle vier de paarden terugbracht. Van de eieren waren er niet veel meer over. Ja, ja, zei schoonvader, dat had ik al gedacht. Ja, deur, anders had hij die vier paarden niet meegegeven. Ja, uh, pa, uh, zei de man. Ik weet het nu. De vrouw is de baas. Alleen de mannen weten het niet. Ik weet het nu wel. Dat zal het maar het beste zijn. Doei. <laughs> nou, dat was het. Ik heb het meegelezen, maar ik las een hele andere tekst. Ja, oké. Okay. Ja. <laughs> Leuk het mooi. een beetje op. Hoe noem je dat ook alweer? Ik uh, ah, vind het mooi. Ja, maar dat is zo, dat is een ik vond het sprookje wat ik gehoord heb mooier dan ja. wat, wat ik gelezen heb. Ja, dat, dat, ja, alleen dat om het ontbijten, dat klopt niet, want dat deden ze toen nog niet. Je je bent, heb ik ooit eens gelezen. Ja, nee, kom op. Er werd eindeloos ontbijten Met bierpas. Schrijf na de invoering van de thee in de ze dan iets bij. En toen zijn ze begonnen met ontbijten. Nou, het is wel zo. Maar daarvoor werd het altijd eerst gewerkt. Nee, nee. nou, ik heb ja, het op een tijdje in de een boerderij dat het gewerkt. Het waar zijn. Ik heb een tijdje in de boerderij gewerkt. Het is wel zo. Dit waren eerst beesten. Nee, maar je, je moest eerst meenken. melken. Je kreeg ja. een kop koffie. natuurlijk tuurlijk. Je ging eerst melken en, en daarna eten dat op, Jongens, dat is ook leuk. Ik wil het weten. Ja, het is, <laughs> jongens, dat is Jongens, lol, ik wil het ja, weten. Maar... Dus, ga gaat door. Het ga ja, door. Het is nog zo level Kom op. Praat hier. Vertel nou compleet dicht hiervan. Nee, nee, ik wil het weten waarom ze zo'n lolletje ja, hebben. Ik vind het zo schitterend ja, het was dat er een een een heel heel eerst thee moest komen voordat we konden gaan ontbijten. En dat heeft ja. we eens lang geduurd, want dat was alleen in China. Ja, ja, precies. Ja, al die baddavieren, zocht. Ja, he. Ik heb zo'n ja. ja. honger. Ja. Dan wordt je hier niet vergeten. Ja. Dus er moet eerst thee uit China komen. Ik zie die gasten, zijn. Ja. Ja. Nee, ja. maar zie ja. het niet voor me dat je eerst gaat werken en dan eten. Jawel, maar ik zie die batavieren ook inderdaad smeken om thee uit te <laughs> Nee, aan ja, maar jullie worden gewoon niet zo vroeg wakker, denk ik dan. Wij zijn echte nee, batavieren. Ja, ik wou net zeggen, ja. Nee, maar serieus, ik heb een boerderij verwerkt. Daar werd op ochtends niet te gegek. Je ging eerst... Nou, dat waren de geiten wel. melken, ja, want die hadden dikke uiertjes. En uh, die zaten op je, op je hart. je te ja. te wachten, ja. En de eerste kop koffie om vijf zes uur s morgens. En dat wel. Ja, oké, ja, maar, okay, maar het doen niet doen eten. En dan, en dan de beesten. En na na de beesten. Koffie. Ja, maar dat is geen ontbijt. Dan kan je wel stiekem ja, okay, een beetje melk drinken. Het is wel energie. Het is me. energie. Oké, okay, maar dat is niet eten. Nee. nee, koffie is geen eten. We hebben het over ontbijt. Is het nooit opgevallen? Ook? Koffie en een sigaret, dat dat geen eten is? Dat dat geen ontbijt is? Niet? Nee. nee. <laughs> <laughs> Hele volkstammen doet het zo. <laughs> ja, als je er dan een beetje suiker bij doet en wat melk, ja. Ja, maar en, maar Tom, het, uh, Tom is iemand die kan het weten. Die ontbijt namelijk met echt een uh, uh, echt uh, een landarbeiders uh, ontbijt ja. en dat is echt met warm eten. Tom ja. die kan het weten. Die, die eet echt met warm eten. Ah. Maar ja, je, kijk, het is natuurlijk ook zo dat een een uh, dus een, jager, ofzo, of, uh, een ja. jager die niks verzamelt. Als die s ochtends wakker wordt, moet hij eerst aan de slag voordat hij wat kan eten. Ja. Dus in die zin, de, de een of andere leeuw die wakker wordt, die wordt niet wakker naast een uh, hapje vlees. Nou, en dat schok... is bij de leeuwen die vanavond de tuin kijkt, is dat wel zo. Nee, dat is echt zo. Ze nou, dus. die Oranje maagjes leeuwen. van mij, die, die, die, die moeten toch al eerst... Oh, die maagjes... nou, Ja, die kinderen die ja. hebben maagjes en die maagjes die hebben altijd honger. Ja. En ik maak vaak ochtends uh, wel warm eten, ja ook, net als Tom. Pannenkoeken, pap uh, roerei mm. roerei met spek, ja, versie, sap, sap. Mm. broodjes zitten over. Oh, wat chic Ja, dat ja maar ja, die hebben, uh, weet je hoe erg het is om naar school te gaan? Ja, dat weet ik. Uh, <laughs> ik kan me niet meer bezig. herinneren. <laughs> ik ga naar school en ik kom bij jou wonen. Dat is, uh... ja, ik werk op een school. <laughs> ja, dat is het eerste. Dat is het eerste wat ik in mijn hoofd krijg gewoon. Ik ga gelijk naar school. Dan moet je de dag een beetje positief ja. beginnen. Nou ja, een beetje eten is natuurlijk hmm. wel een goed begin. Ja. Je hebt energie nodig als je wil bewegen. Weet dus je, hoe durf die klaslokalen tegenwoordig zijn, jongen? Die ramen dicht. Hmm. Het is echt vieze muur ja. daar, jongen. Stond nat in de krant over. Ja. Hmm. Ja, echt gewoon heel veel geld weg te eigenlijk lukte. nodig, omdat en dat hebben ze dan niet. Van, hmm. uh, de wethouder die had uh, gepleit hmm. voor. Uh, we krijgen, dan dan. Hier maar maar we krijgen geld voor hier Maar nu van de EEG krijgen we dus wel Flesche allemaal lucht. appels. Oh. Nee, appels dat krijgen dat we doen. in de school. Hmm. Ja. Ja, ja, maar je, ik snap gekeken. toch niet als een school ja, 93 miljoen hebben ze vrijgemaakt. 93, maar waarom zetten ze niet gewoon weet je, een goed schoolgebouw neer? Met een, met een mooi groot veld met bomen waar ze lekker buiten ja. kunnen spelen. Ja, ja, ja maar dan, dan, dan, dan komen die, die kinderen erachter hoe makkelijk het leven is. En dan gaan ze nooit meer aan het werk. Dat weet het ik zeker. Nou dan gaan ze, stappen, stoepen ze echt gelijk met. Het dan gaan ze helemaal echt, niks meer leren. Het is nou net wat ze, ze Ik heb schoolen, een appelboom, ja, ik heb een spruitjesplant. Ik heb alles, denken ze. Er lopen hier kippen, er is helemaal ja, nou, maar dat denken ze als toch je al. Dat aan kinderen we een laat, als je uh, aan kinderen leert dat het zo makkelijk is... ...dan willen ze niks meer leren. Hm. Op het moment dat ik ah, erachter kwam... Vliegen, en ik ben dan. dom, he, zei ik dus. Nee, dus maar ik, al, ik kwam leek ik. er pas op mijn zestiende achter... ...dat het allemaal gewoon echt aan de bomen groeide... Hm. ...dat het echt allemaal rondliep. Nee, serieus. <laughs> uh, moet je dus <laughs> <eens> voorstellen. <laughs> Wat doet? <dood. laughs> nee. Ja, het Jana hield het voor mij ook echt helemaal op. Ik wilde alleen nog maar de wereld verbeteren, dat iedereen dat kon zien. Maar ik vraag me gewoon af, waarom moet het zo'n enorme klim zijn om te leren lezen en schrijven? Dat ik kan dacht, toch ik ook ga het in, ja. in, in een frisse omgeving, maar ja. weet je, waar, waar gewoon, uh, waar gewoon een goede frisse sfeer hangt in plaats van zo'n hmm. bedomte, naar schimmel ruikende. Ja. Gewoon uh, totaal <laughs> geen fris. Nou, lucht. Uh, ja, op, het koppaar de kinderen. Dus zo erg is het nou toch ook weer niet. Maar ja, ja, het is het, het, ja Ze krijgen gewoon veel te weinig uh, lichaamsbeweging denk oh, ik. Zodra nog, de bel gaat, ja. dan rennen ze allemaal naar buiten. In de dat de maat, is veel lichaamsbeweging. Ja, ja, dan dat is een verkeerde voorbeeld van lichaamsbeweging. Nee, maar de kinderen, ja, dan dan. Hebben, ja, de kinderen hebben dus veel, veel energie. En, en dan kunnen ze s'avonds niet slapen. Dat was bij mij ook. Maar daar kom ik nu achter. Ik, ik heb me bedacht, dat komt gewoon omdat ik de hele dag op mijn reet moest zitten. En dat ik eigenlijk veel meer beweging nodig had. En uh, ja, je wordt eigenlijk al klaargestoomd voor uh, kantoorwerk. En er zijn dan een aantal, uh, die zijn dan zo, die aantal die kunnen niet meekomen en die worden lekker vuilnismannen. En die krijgen dan wel spierballen. Maar de meeste, uh, ja... Ja, Toch? valt op vuilnismannen, hè? Dat gewoon, hè? <laughs> nou, wel op spierballen. <laughs> ja, daar kan er niks aan doen, maar... Ik wou net zeggen, wij zitten hier veilig. <laughs> ja, het ja, groet ze ook altijd heel vriendelijk, vuilnismannen. Ja. Het is goed goed ook altijd terug. Ja, dat is ook belangrijk, wel. Ja, ja, het, is, ja. het is gewoon ja. goed dat dat zo gedaan wordt. Wat mij, doet, wat mij een, een heel raar verhaal uh, te binnen doet schieten, wat ik van de week op het Hof van Ede heb gehoord, geloof ik. Volk Krijg week? ik de schuld weer gewoon. Ja. Wie vertelde dat van die vuilnismannen die af en toe hun, hun, hun leutroot in broek laten horen? Oh, dat doen wat ze ik inderdaad. Het, wat ik <laughs> maar dat ja. heb jij verteld. Dat, <laughs> dat is <laughs> niet mijn <laughs> schuld. Dat oh, heb jij verteld. Dat was vorige week ook al op de radio. <laughs> nee, nee, nee om te kijken wie dat ziet. En dat, dat is dan gewoon soms een kwartier lang... de uh, nee, hele dag. <laughs> niet te door te te door. <laughs> en nu kijk je ja, nog, mensen nog veel beter kijken. naar de vuilnisman. Ja, uh, helemaal niet Ik, de, kijk, de, ik nou, kijk ze altijd wel recht in de ogen. Ja, maar, ja, maar dat, dat is je verkeerde doen. Ja, dat is de verkeerde Helemaal <laughs> de verkeerde plek, echt. Nou, bij deze... Uh, vuilnismannen die luisteren. Um, ja, ik vind jullie geweldig. Jullie zijn stuk van die opgeruimde knapen. En jullie hebben van die leuke pakjes aan. En jullie komen elke week bij mijn huisje langs. En ik smijt al mijn... Oké, okay, ik doe het wel netjes in een, in, een, in een zakje voor jullie. Maar het is toch wel behoorlijk vieze gore Sorry wat daar ligt. ja, Gewoon in de hele straat. En mij is het ook echt... Ik bedoel, maandverbandjes. Allemaal vieze dingen. Ja, en, en zij komen met opgeruimd humeur... Komen ze daar met een karretje en weet je wel, ze gooien het met een zwiep, met een zwaaiende zwiep, gooien ze het in hun wagen. Landala, ja, didi. Dat zijn jongens en, van Oranje. En ze zingen van ja, zo. Dat het hele jaar in Oranje. Bij deze, dank jullie wel, lieve jongens, ik ben zo blij dat jullie elke week langs mijn huisje komen. Dan moet je alleen eens wassen, want je ruikt niet zo fris. Nou, dat hoeft voor mij niet hoor. Oh, dat staat heel dichtbij. Mensen ja, het het moeten het wel stijgen. echt ruiken. Of heb je het nu over ons? Hè? Nee, over die vuilnismannen. Oké, okay, well, ik ga het echt heel dichtbij. Of... <laughs> ja, dat moet je niet verraden. Er is geen man meer die de huizen in durft. Dan blijft ze ah. heel het uitvallig recht in de ogen kijken. We hadden zo ze vuilnis, vuilnis, vuilnis, vuilnis, vuilnis. enorm veel deodorant de doen. Nou, ja, ik wilde net een soort van Een Beladen aan de wellnessman. heb je net al gedaan. Ja. Ja, ieder, uh, ieder voordeel is een nadeel. kans op koffie. koffie. of Oké, okay, dank je Wilgert. <laughs> wil iemand nog wil koffie of daar? Laatste kans op koffie. Laatste kans om zo. Maar heb dus je dat interview? Daarna alleen nog maar bier te krijgen. Ja. Met uh, august. Dat is wel een beetje raar als je iets aankondigt. Ja, ja, precies. Nee, dat uh, gaan we doen ook. Maar het duurt uh, iets meer dan 20 minuten. Nou, dat redden we. Dat gaan redden we even, makkelijk. Even ja. een boekje lezen. Dan, uh... Ja, maar het is een heel leuk interview. Hmm. Ja. ja, dat Ampersen. gaat over... Het, uh... Je hoort Iwan ook op de achtergrond. Oh ja. Ja, maar die vertelt hartstikke leuk. Ja, maar jij doet het ook zo leuk op de achtergrond. Echt? Nee, dan Jawel, dat weet ik goed. niet. Ja. Dat is heel mooi. Perfect getimed ook. Het <laughs> uh, duurt, uh, duurt uh, een dikke twintig minuten. Oh, Oké. Okay. Ja, uh... Nou, kom nog, nog, nog, een, nog een keertje aan voor de luisteraar misschien, Jeroen. Oké, okay, dat weet jij nog uit je hoofd wanneer dat was? Dus, uh, nee, want, want... Cijfers is niet echt maar een beste ding. Maar August de Loris, uh, vijf, zes uitzendingen geleden. Ja. Maar we hebben toen na de uitzending nog uh, met August... ...zaten we nog wat te ja. praten. En toen kwam de, de, de sterke nederwiet uh, ter sprake. Dus ja. wat uh, af en toe uh, aanleiding geeft uh, tot uh, commotie of uh, vragen van... Uh, wat, uh, hoe zit dat nou? En wie is August Loor? August Loor is van het uh, adviesbureau drugs in Amsterdam. Mm -hmm. En August uh, is onder andere uh, veel straathoekwerker bezig worden. straathoekwerker. En hij is uh, tegenwoordig ook... Uh, uh, zijn bureau is uh, beschikbaar voor het testen van uh, pillen bijvoorbeeld. Dat mensen weten wat ze nemen. Dat uh, een soort kwaliteitscontrole. Dat hebben ze ook veel op feesten gedaan. En hij is, hij is in heel veel opzichten uh, met uh, de materie uh, bezig. Maar, uh, en hij kan leuk ook vertellen. Hij kan goed vertellen, Kijk, ik denk dat het werkt. Dat uh, ken ik ook deel 2, ook nog even. Kijk. van uh, Niet live, maar wel uh, belangrijk. Ja, Hoog <laughs> ja, de mythe van de THC. Ja, het grote, uh, de grote Ja. Nou ja, als ik dat in een wat breder perspectief plaats... Euh, kijk, de, de shops kwamen op in de 60e jaren. Oh, okay. Amsterdam is het begonnen, of Utrecht begonnen. Daar zijn de deskundigen het niet over eens. Volgens mij is het in allebei de steden begonnen, los van elkaar. Maar oké, okay, de shops hebben eigenlijk... Uh, ...in de eerste decennia in de politieke luwte zich kunnen ontwikkelen. En toen uh, het scheidingsbeleid ingevoerd werd in 1976, kregen ze ook een soort formele mogelijkheid om uit te groeien tot uh, wat ze werden. De koffieshops kwam pas bij de overheid onder de aandacht begin 90 jaren. En dat was als uitvloeis van het antigedoogbeleid. In de 80 jaren kwam het antigedoogdenken in de politiek op gang, met name binnen de PVDA, ...omdat... Allerlei uh, ontwikkelingen in de maatschappij. die de overheid niet meer in de hand had. of dacht niet meer in de hand had. Uh, die moesten bestreden worden. Hè? Uh, en een van de zaken was het junkerprobleem. Het junkerprobleem. Werd, werd. de overlast die het met zich meebracht. werd beschouwd als een uitvoersel. we zijn maar te slap bezig met die junktjes. en die moeten hard aangepakt worden. Maar als in nou. Oké. Okay. Uh, wat er toen gebeurde. ...was uh, dat in de 90 jaren... Nee, dat het. ...verschoof het anti-gedoogdenken in de politiek... ...verschoof... ...naar iets anders was aangepakt moest worden... ...dat waren de coffeeshops. Coffeeshops hadden ondanks dat ze al 30, 40 jaar bestonden... ...hadden nog steeds het imago... ...Langhaagwerks goedtuig... Uh, uh, ...die gaan aan de drugs... Uh, ...er wordt enorm harddrugs verhandeld in de coffeeshops... Uh, ...er zitten allerlei illegale... Uh, ze houden zich niet aan de regels uh, uh, de koffershoofs kwamen begin 19 jaar onder vuur te liggen nou, waarom ik dit vertel is wat er toen gebeurde was dat er een tegenstroming op gang kwam door de bonden de koffershoofbonden kwamen op gang uh, deskundigen begonnen zich met, uh, met het koffershoofbeleid te bemoeien en konden de overheid overtuigen dat de koffershoof wel degelijk een eigen rol speelde dat ze het tweede uitgaanscircuit ...naast cafés waren geworden... ...in die 30, 40 jaar. Ik heb een rapport geschreven... ...de sociaal-culturele functie... ...van de 115 Amsterdamse coffeeshops. Dat sloeg in als een bom... ...bij de overheid. Dat ze voor de eerste keer begonnen te ontdekken... ...ja, die coffeeshops zijn helemaal niet zo negatief... ...met illegale en handel. Nee, de coffeeshops spelen een hele belangrijke rol... ...in onze multiculturele samenleving... ...als ontmoetingsplek... ...dat je daar in de veilige omgeving kan gebruiken... niet-gecriminaliseerde sfeer... ...je stuf kan kopen... En dus alle havikken die eigenlijk de coffeeshops wilden sluiten, werden hun stokken uit de hand genomen. He? Overlast bleek allemaal mee te vallen. Dat jongeren daar binnen kwamen bleek. He? De koffiezoep-eigenaren die waren nog Roomsche als de Faust naar het café's. Die wisten precies van, ja, we, we zitten zo in de schijnwerpers, we moeten ze ons aan de regels houden. Dus de overheid had geen stokken meer om die coffeeshops aan te pakken. Er moest een nieuwe stok gevonden worden. En dat werd het TC-gehalte in Nederwiet. Het was niet toevallig dat in het begin van de negentiger jaren, vanuit de kringen van politie, justitie, verslavingszorg, dat heb je weer, twee sporen beleid. De instituten, politie, justitie en de verslavingszorg, begonnen te waarschuwen. In plaats van de stokken tegen de coffeeshops begonnen ze nu een nieuwe stok te zoeken. En dat was het TC-gehalte in Nederwiet. Want in de negentiger jaren, wat Alain Janssen, die socioloog, uh, vertelde, de, de, de cannabisdeskundige uh, bij uitstek, Adrian Jansen, die predikte in de 90 jaren de groene revolutie. In de negentiger jaren werd nederwiet commercieel aantrekkelijk om in de covershop te verkopen. He, door de kloontechnieken, he, Bernhard heeft eraan, he, de, de, de, de sensi -Seed, uh, nou, die hebben daar een enorme rol in gespeeld, dat de, dat de covershops voor de eerste keer nederwiet begonnen te kopen. Luister, luister in dit kader vooral een keer naar de uitzending met Wernet. De ja. recente geschiedenis van de cannabiskweek. Ja. Want daar komt dit ook aan de orde. Nou, wat zag je dus gebeuren? Dat de nederwiet begon steeds meer een plek te veroveren op de menukaart van coffeeshops. Dus naast je Marokkaanse en je Libanon en je, je, je Thaiwietje kreeg je ook de nederwiet. De overheid zocht nog steeds een stok om die koffieshops te pakken en nu werd de nederwiet de stok, want door de kloontechnieken nam het TSC gehalte in nederwiet toe en dat werd de stok, de nederwiet heeft een te hoog TSC gehalte, dus dat moeten we gaan bestrijden, dat werd de nieuwe stok tegen de koffieshops. maar, als je dat in een historisch perspectief blaast klopt daar niks van. Want de Hashi's en de buitenlandse wietsoorten hadden meer TC in hun producten dan nederwiet. Nederwiet was nog steeds, ondanks dat de THC gehalte in nederwiet steeg was het nog steeds lager als dat van hash en buitenlandse wiet wat in de 60 en 70 en 80 jaar in de koppers op lag. Dus dat, dat kon niet dat dat dan de problemen gaf dat, ...dat gebruikers begonnen te klagen... ...dat de hulpverlening steeds weer begon te klagen over... ...dat er steeds meer mensen met problemen van cannabis... ...in de verslavingszorg terechtkwamen. Ik zag juist de opkomst van Nederwiet als de Light-trend. Je, je, je kon uit heel veel soorten kiezen. Nederwiet met weinig TSC, met meer TSC... ...maar er bleef altijd nog onder dat van hashies. Dus over de bank genomen, de populariteit van de groene revolutie in de 90 jaren, beschouwde ik, ik heb samen met Adriaan Jansen nog een stuk geschreven, de mythe van Nederwiet, terwijl wij juist begonnen uit te, te leggen dat het een ontwikkeling was van de light trend. In de 60 jaren had je de waterpijpen, ze, ze, de hippies bloden tot ze ermee neervielen, die grote hoeken als ja. zo ja. In de er, 70 er en 80 jaren kwam de joint daarvoor in de plaats. Hele grote vette joints. En in de negentiger jaren kwam de sticky op gang. Dus alleen al in de woordkeuze... ...van de soorten technieken... ...om stuf te roken... ...zag je al de light Bijvoorbeeld in de 60 en 70 jaren... ...was het nat dan... ...dat je daar een pilsje bij dronk. Want je was hippie... ...en je blowde wat die kutmaatschappij... ...en die kutouders die me niet begrijpen. Dus blowen, het me neerviel. Zelfs geen koffie man. Ja de puristen. Dus als er dan echt stevig gerookt werd was het juist in de 60 en 70 en jaren van die zware uh, soorten met heel wat TC erin wij zagen juist in de 90 jaren de, de, de, de, door de nederwiet en dat je er een pilsje bij dronk en dat je het nieuwe revue opensloeg weet je wel? vroeger moest je Jack Kerouac lezen en uh, ja. de, de, de, de, de, de, de, de alternatieve uh, tune in, turn out en drop out uh, van, uh, van Burroughs en uh, Kerouac en, uh, weet je? terwijl in de 90 jaren was het juist ...nou ja, ik ga vanavond naar de film... ...en ik neem nog even een jointje. ...ik ga met mijn vriendinnen vanavond uit... ...en weet je ...of ik ga naar FC Utrecht... ...weet je wel... ...dat zag ik als een lijntrend, ...terwijl de gevestigde orde... ...juist... ...nee, die TNC in de denenwiet. ...we moeten dat zelfs op lijst 1 van de opiumwet zetten. Totaal anders. Het punt is... ...dat is een onderdeel... ...van de stok... ...om de coffeeshops aan te pakken... ...het product zelf... Uh, maar wat is er nou eigenlijk aan de gang? Want uh, het punt is, er zijn te veel gebruikers die in de negentiger jaren wel degelijk zeiden, als ik een stevig nederwietje rook, dan krijg ik wel die enorme high. En het waren vooral onregelmatige gebruikers. Die als ze een tijdje niet gebruikt hadden en weer uh, gingen roken, in tegenstelling tot de hasjes, als ze dan een wietje rookten, dan had je die echte niet. Effect in het begin en als je dan één of twee dagen doorrookte dan zakte het wel weer weg dat werd dus ook door de gebruikers gerelateerd aan het THC in Nederwiet maar het is dus niet zo want dan zou het bij hasjes ook zo moeten zijn er is iets anders aan de hand in mijn optiek en daar wil ik nu een onderzoek naar starten ja. het punt is ik denk dat door de opkomst van Nederwiet dat er een vers product in de koffieshops ligt Harsjes is maanden oud. Het is het nog een doen, toch is drie maanden droog. Ja, een buitenlands wietsoortje, voordat het in jouw koffershop terechtkomt, is het ook al heel oud. Nederwiet kan misschien net vijf, zes weken ervoor nog geoogd zijn, gedroogd zijn en dan ligt het al in de koffershop. Soms is het korter augustus. Dat kan Koffer? zelfs ook nog zijn. Ja. Nou, het punt is, ik denk dus dat die piekervaringen die. Uh, die ik ook heb, hè. Ik, ben, ik ben trouwens een, een, een harsroker. Maar als ik op een wietje zit, heb ik dat ook. Dan krijg je zo echt zo'n piek. Ik denk dat het te maken heeft met dat omdat het product Nederwiet vers is, ten opzichte van de andere producten in de coffeeshops. dat daar allerlei nog werkzame bestanddelen en ook dat TC-gehalte op elkaar inwerken, dat dat dat piekeffect geeft. Dus het is niet het TC-gehalte, maar de status dat het een vers product nee, is. Chemisch gezien klopt dat ook wel, want in principe die drie maanden droge vroeger, die is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Ja. Dat, er zit CBD in, dat is feitelijk de voorvorm van THC. Ja. En dat heeft nee. een tijdje nodig om omgezet te raken. Ja. Als die verhouding niet helemaal goed is, vroeger noemde ik, ik heb ooit een keer een boekje geschreven over hennepteelt, en dan noemde ik dat altijd van dan krijg je een soort stoelpoot voor je kop ja. dat is nou net niet wat ik wil ja. in ieder geval dat stoelpoot dat, is het. dat zoek ik er dus niet in nee. en dat krijg je alleen maar inderdaad als je verse wiet rookt ja. en als je het gewoon drie maanden laat drogen dan is dat allemaal keurig uitgewerkt ja. want er gebeurt, dat is een hele chemische fabriek hè? Ja. nou wat ik dus denk is dat ook politici die hierover uh, rapporteren dat, dat zijn natuurlijk allemaal oudere jongeren geworden... die vroeger de hasjes rookten... nu de nederwiet roken... zich de pleuren schrikken... door dat stoelpooteffect, maar toen aan de TC gehalte, en dan zeggen... Jezus Mina, daar moeten we iets aan doen. Maar het heeft met het vers verhaal te maken. Dus wat ik nu wil... is dat ik wil... een ons of een kilo... of een halve kilo wil ik uit een op krijgen... van verse wiet daar wil ik een bepaald gedeelte van... naar het laboratorium brengen... om naar die samenhang van die werkzame stoffen te kijken... of dat intact is in de versperiode... een ander deel van, van die voorraad... een half jaar bewaren... in hetzelfde laboratorium... en een half jaar later nog eens een keer... datzelfde product nog een keer te onderzoeken... of die onderlinge samenstelling... van die verschillende producten... anders is geworden. Nou, Dat Krozen. moet subsidiëren zijn... omdat de helft van het onderzoek is al bevestigd... Dus. Een nogmaals een onderzoek. Ja. Is, uh, dus is dus super, ik denk super. dat het uh, met eroderen van een bepaalde stoffen te maken, dat werkt erin. Met andere woorden, dat een half jaar oude nederwiet in een, een vergelijkbaar effect geeft als hashis als, uh, als, uh, als buitenlandse wietsoorten, waarbij die piekervaring naar verdwenen is. Ja. En dat wil ik ook loslaten op 10 of 15 gebruikers, dat je dus die gebruikers, nu 15 uh, gebruikers, uh, uh, verse wiet laat roken. Vragen erop loslaat. In een bepaalde set en setting. En dan probeert die piekervaring uh, vast te leggen, wetenschappelijk. Een half jaar later, diezelfde groep weer terug te halen. Binnen dezelfde set en setting weer laten roken. Waarbij ik dan. Een... Eigenlijk nu al van overtuigd ben dat die piekervaring dan niet meer ervaren ja, is wordt. Dat stoelpoortverhaal dat ja, jij erover hebt. En dat vrouw. is dan de dus bevestiging een dat het niet om het THC-gehalte gaat in Nederwiet. Maar dat het de versheid van het product dit specifiek effect geeft. Het is een organisch product. Nou ja, het raar is, ze hebben ook onderzoek gedaan met puur THC. Als je dat aan iemand toedient, dat slaat dus ook nergens op. Nee. Daar merk je dus niks van. We nee. moeten inderdaad weer die voorstap moeten bijzitten, die CBD. Ik denk dat dat de commissie op wereld, want kijk. Eh, eh, er zijn zoveel gemeentes... en er zijn zoveel... Eh, eh, ook vanuit VWS en uit Justitie... Eh, dat ze nu het TC gehaald... in Nederland als stok gebruiken... om het aantal koppers op terug te dringen. Eh, die, die geluiden zie je ook in Amsterdam nu opkomen. Eh, nou, om dat tegen te gaan... moet je met dit onderzoek komen. Ten tweede, ik denk... dat er een andere denkfout zich heeft afgespeeld... in de negentiger jaren. Eh, ik, hou, hou vast... Want ik, ik wil nog één ding ook opmerken en dat is gewoon dan mijn eigen fantasie hoe ik er naar kijk. Van wat ik praktisch heb gezien, dat is dat uh, stel je dat hersbolletje waar de THC en al die andere cannabinoïden in zitten, zo groot voor van uh, een voetbal of iets. Ja. Op het moment dat die ontstaat als structuur ja. is het vloeibaar en het is hers. En het gaat heel langzaam, droogt het in. En dat doet precies hetzelfde als boomhaars. En dus in het begin. Dan heb je dus echt uh, gewoon een velletje eromheen. Als je, je kan met een, je kan er zelfs in prikken en het plakt meteen. Dan krijg je ook zo'n zwarte handen. Zeker bij verse planten, omdat het, het is bijna smeer. En wat, wat mij, hoe het mij bijna voorkomt, praktisch gezien ook. Dus behalve dat misschien de samenstelling van de verschillende cannabinoïden verschuift, verandert. Dat is dat het lijkt bijna alsof dat balletje met een dun velletje, maar overwegend vloeibaar... gewoon op het moment dat je dat verhit, verbrandt, dat het echt in één keer... ...lijkt te verdampen. En ja. zo proeft zo het ook. Hè? Ja. Dan neem je zo'n zo zo teug en dan... En je moet je ook voorstellen, wow. het, het is een hars. Ja, en ja. het lijkt dus net alsof dus die ingedroogde hars... ...gewoon langzamer verbrandt. Ja, dat ja. klopt. Want en, andere en, het en dat op, trekt... Op, het maar... dus, is het verschil tussen haai en stoom. Ja, maar dat trekt het dus in de lengte. Ja. Er zijn, ik heb wel eens gezien van iemand die had wat uh, isolator gemaakt... ...van hele verse planten. En dat had dus helemaal dat effect. Dat is gewoon, het lijkt gewoon in één klap allemaal te verdampen. Gewoon, ja. uh, dus dat mist dat vertragende effect. Ik, ik zeg, en dat is dus meer fysiek dan maar, chemie. Maar, maar misschien niet, is het ook in de ondersteun. Wat interessant dus zou kunnen zijn, zeker nou je dit zegt. Want ik denk daar gelijk in hele andere structuren. Want je hebt verteld dat, dat bolletje structuur. En dat het als het gedroogd is, moet je voorstellen verf. Ook een vorm van uh, vroeger met hars en van alles en nog ja. wat. Verf. Er zitten oplosmiddelen in. Bij oplosmiddelen he, is al een probleem bekend. Ja. In een plant, het is een chemische fabriek. Ja. Daar zitten ook oplosmiddelen in. Ja. Om het een na het andere te krijgen door dat celwandje. Ja. En ja. niet door dat celwandje. Ja. Daarheen, daarheen. En die, dat zijn terpenen en zo. Die, die oplosmiddelen, dat kan, dat kan ook wel eens degelijk meemeten. Ja. Alleen, ik heb daar nog nooit een onderzoek nagezien nou, En dat, dat gaat we... gewoon over de natuurlijke oplossmiddelen die ja, ja. daarin zitten. Ja, dat... Maar die verdampen wel degelijk. Want het krijgt een veel knisperigere structuur als het langer ja. droogt. Ja. En het blijft wel degelijk nog steeds aan je vingers ja. plakken. Maar nou, dus dit, dit onderzoek is sowieso interessant om uh, um, uh, um uit te voeren. Maar het is ook een politiek instrument... naar de haafvikken om hun stok uit handen te nemen... die eigenlijk zeggen... Uh, er is geen sprake meer van softdrugs... met nederwiet... en dus eigenlijk de, de, de onderbouwing... van de, het koffershopbeleid... dat je daarmee het tussen tussen softdrugs... overeind houdt... vervaagt daarmee. Nou, en met het onderzoek haal je dat... die argumentatie... bij de HVK haal je weg... om te zeggen van jongens... het is een oneigenlijk instrument... een oneigenlijke stok om die koffershops aan te pakken. Want wat heeft namelijk zich... ook afgespeeld... Het TC-verhaal is dus de stok geworden om de koffershops aan te pakken. Maar het TC-verhaal is ook voortgekomen uit HALT-coördinatoren. Jeugd- en jongerenwerkers. Euh, euh, leraar op scholen van jongeren met schooluitval. Daar hebben ze ook gezegd, ja, die, die Nederwiet is zo sterk... ...dat wij allerlei problemen hebben... ...met die haltjongeren... Die, ...die een beetje met de halve benen in criminaliteit staan... ...en enzo, enzovoort. ...nou... ...dat heeft dus met heel iets anders te maken... ...mijn visie is... ...als ik naar de 60 jaar terugkijk... ...toen ik met mijn carrière begon... ...heeft cannabis eigenlijk... ...in de eerste decennia... ...is het toch eigenlijk altijd een middenklasse... ...product ja, geweest... ...ik wil net zeggen... Toen, ...toen ik begon... ...was het alleen maar bij de keurige jeugd... ...ja... ...hippies was een middenklasse cultuur... Ja. ...het was een blanke cultuur... ...nou... In de 80 en 90 jaren... zag je een verschuiving naar... in de multiculturele samenleving... zag je ook steeds dat, dat, dat allotone groepen ermee aan de gang gingen... maar bleef het een middenklasse druk. In de tweede helft van de 90 jaren... is de cannabis... vooral in de grote steden doorgezakt naar wat we dan de kwetsbare jongeren noemen. En ook door zorgdrager... die de leeftijd verhoogde... dat je koffers op mocht bezoeken... van 16 naar 8 jaar... Verbanden deze jeugd naar de straat. Dus de cannabis. heeft in de negentiger jaren. is doorgezakt in de samenleving. naar de onderklasse. En een onderklasse van jongeren. vooral in hun pubertijd. hebben weinig te verliezen. en gaan veel roken. ...en komen natuurlijk uh, in dat cirkeltje... ...van schooluitval terecht... Uh, ...met de studie in arm... ...gaan ontzettend veel extreem blowen... ...en da vandaar dat uit die halprojecten... ...conjunctorie, jeugd en jongerenwerk... ...en de verslavingszorg... ...kwamen juist dat soort berichten... ...en dat werd ook toegedicht aan het TC gehad in Nederland... ...nee, dat had te maken he, met de sociologische ontwikkeling ...dat deze groepen... ...met cannabis uh, in aanraking kwamen... He? En ja, dat is dan helemaal een feit. Als je weinig te verliezen hebt, ga je veel blouwen. Want ja, wat heb je anders te doen? Nou, met andere woorden, ook dit onderzoek moet ook afrekenen met die mythevorming. En ik ben, ik dank God om knieën dat het Trimmers Instituut die al die jaren juist ook die mythevorming in stand hebben gehouden over het TC-verhaal van Nederwiet. Nu openstaat voor dit onderzoek om het in een veel breder perspectief te plaatsen. van jongens, er, is, er zijn hele andere dingen aan de gang in de ontwikkeling van het gebruik van cannabis. Reus interessant. En ik hoop uh, dat het onderzoek uh, dat oplevert wat ik, uh, wat ik verwacht. Uh, dat het die mythevorming ontzenuwt, uh, Zodat softdrugs soft blijven. En uh, dat we toch moeten dealen met steeds meer jongeren uh, op jongere leeftijd die uh, stuf gebruiken en uh, met hun ziel in de hand lopen. Maar dat heeft weer met andere oorzaken te maken. Nou, dat, uh, ik vind het heel goed. En wat je dus ziet is dat heel vaak die woord om drugs, die staat juist, die zinnige onderzoeken, zwaar in de weg. Ja. Terwijl, in wezen zouden we al die ruimte moeten benutten... om op die dingen een goed zicht te krijgen. Een beter zicht, hè, van Dat je niet zo wordt meegesleurd in die, uh, in die waanzin. Nou, oké, de tragiek van de ecstasy... Uh, uh, in, in 97, 98 uh, werd de landelijke unit synthetische drugs opgericht. Een politie een op Amerikaanse leest, Nederlands politieteam, tegen de ecstasyproductie. En het is niet toevallig dat in diezelfde periode allerlei wetenschappelijk onderzoek op gang kwam over de hersenschade van ecstasy. En dat kwam ook uit Amerika. Nou, je zag bij overal windvrie, zag je dus wetenschappelijk onderzoek van placebo-hersenen. Dus die hadden placebo-pilletjes geslikt. Dan zag je de hersenen nog intact. Ja, logisch. Uh, dan zag je amfetamine gebruikers, dan zag je de hersenen, uh, hadden ze allemaal in beeld. En van ecstasy. En bij ecstasy was het allemaal verschrompeld en, en, en er bleven geen hersenen over. En toen kwam dus het verhaal op gang hoe schadelijk ecstasy voor je hersenen waren. Nou, wat zag je dus? Dat bij het testsysteem werd ook aangetast he, door de minister. Dat mocht allemaal niet meer. En, uh, uh, want ja... het actie is veel gevaarlijker als dat we dachten. Enzovoort. En wat gebeurde er nou? Een half jaar... Dat, was, dat had in de Lancet gestaan. He, het wetenschappelijk medisch uh, blad van de wereld. Nou, als die dat publiceert... Dan is het nog, nog, nog, nog meer waar als, als Einstein aan toe. He. Dus ecstasy is levensgevaarlijk. Een half jaar later kwam er zo'n berichtje in de media. Dat ze met dat laboratoriumonderzoek een vergissing hadden gemaakt. Dat ze in plaats van de. Ze hadden de ecstasy en de speed omgedraaid. Dus de resultaten van het hersenonderzoek. Met de schadelijke gevolgen. Was meer een uitvloeding van de amfetamine gebruikt. Dan van de ecstasy gebruikt. Dus ik ben. Het punt is. Er is echt. Er is geen reparatie plaatsgevonden. Op, op dat die wetenschappelijke fout is gemaakt. Dat bleef, die excessieve uh, mythe dat het hersenen beschadigt, bleef in stand. Ondanks uh, dat, het, dat vanuit de wetenschap uh, sorry werd gezegd, want we hebben een foutje gemaakt. Nou, zo zie je dat er constant stokken gezocht worden om drukgebruik in de hel en de verdoemdheid uh, te gooien. Uh, nou, er is op deze verhaal ook een voorbeeld van. Ik hou er niet op. Heel goed. Nou, dit was uh, ook opgenomen. Uh, dinsdag 4 maart. August. Hartstikke goed. Ik uh, sluit het af. Doei. Het is goed interview. Ja, Nou, uh, dat was dus august. Die, uh, en uh, zoals jullie konden horen, 4 ja. maart uh, dit jaar. Het is wel heel. Uh, verhelderend interview. Nou ja, het is een, een goed punt. Het, is, het speelt mee in de discussie over we, hoe we omgaan of aankijken ja. na, tegen de cannabis. En dit is uh, heel uh, wel een... Uh... Denk je dat het ooit nog legaal zou worden, uh, cannabis verbouwen gewoon buiten in Nederland? Het, het, zou, het zou eigenlijk wel moeten van uh, de... De, de mensen hebben denk ik eigenlijk geen toekomst als, als ze de natuur gebieden dus van uh... ja vind ik ook maar uh... we moeten ook die, die coca hier gaan importeren, ik bedoel we moeten ja. zo'n land steunen door dat product hier uh, te gaan die gebruiken die Tampesta is goed jongen, Els die gebruikt alleen maar die Tampesta. en weet je wat je moeite moet doen om dat hier in Nederland gewoon binnen te krijgen want het is zo goed als smokkel bijna ja. Ja, August de Loor heet hij. Uh, ik zou het leuk vinden. Om... Nee, maar dat, uh, ook, ook het kouwen van die blaadjes of de thee van, weet je, dat is uh, in een dusdanig andere dosering dan uh, en, en samenstelling dan de cocaïne. Dat, dat is geen vergelijk. En het zou, op die manier we dus uh, Bolivia gewoon een hele goede steun in de rug kunnen zijn. Maar uh, kijk eens, uh, beste mensen, tijd is al bijna tijd hoe kan dat nou, joh? Ja, joh, dat waag uh, ik, uh, ik me ook nog niet te veel af. Die, die We gaan uh, afscheid nemen. Zeg even gedag. Hey, uh, Dag! Tot ziens allemaal. Nou, bedankt voor het luisteren. <laughs> Dit was uh, World Radio, twee uur lang. Volgende week is Ojas er weer. En uh, zometeen plezier met uh, Sunset, Daag! toch? Ik ja, dat met sunset is altijd logisch. Ja, maar ik kan gewoon even tegen alle, ja, vrouwen, doen, uh... Uh, alle vrouwen elkaar verzamelen en dan ook tegen elkaar uh, ja. de, de, de, ja. de, de zaak sluiten en dan allemaal ja, de kaart ja. al ja, op. Ja, ja, precies. Ja. ja, misschien kun je het ook zo doen met de vrouwen in de kring. Ja, hier, Daar komt -ie. Zo, we gaan eruit. Vrouwvlekken en mannen daarachter. Nou, de jullie voor zitten, ja, Thank you.